Hey. En uh, uiteraard Henk. Hello. En uh, Peter Beukeman. Hoi, hoi. En ik, uh, Jo hier ben er uiteraard ook weer. Ja, goed, uh, laten we meteen uh, beginnen. Het is een nieuw jaar, 15 jaar gewoon alweer. En uh, ja, we knallen meteen uh, erin met, uh, met de bitcoins, want die hebben deze week uh, heel, heel veel dingen gedaan, hè, de bitcoins. Ja, dat is even heel uh, wild geweest, ja. Ja, dat is echt op en neer gegaan. Tenminste op en uh, dan weer neer. Ja, dat heeft ze duizend euro gebroken. Eerste duizend dollar, toen de duizend euro. En uiteindelijk heeft het zelfs de prijs van goud aangetipt. Hè. Ja, dus kon je met één bitcoin gewoon een uh, trojaans goud kopen. Nou, ja. ja, dit is al een keer eerder gebeurd, een paar jaar geleden, toen het de vorige keer piekte. Ja, dat is eind uh, 2013 hè? Ja. ja, toen ging bitcoin daarna nou wel heel hard naar beneden toe. En dat lijkt nu ook weer een beetje het geval, maar. Ja, in ieder geval naar uh, de 910 gekelderd. en nou krabbelt hij weer omhoog naar de 918. Waar heeft het misschien mee te maken? In China er iets gebeurd hier? In China worden er steeds meer, uh, ja, de capital controls ingevoerd door de regering om te voorkomen dat geld het land uitgesluist ge wordt. Want heel veel mensen die maken zich daar een beetje zorgen over de financiële situatie. De banken die zijn heel erg overgehefboomd ja, met hypotheken en zo. En dat geldt vlug dus. En daardoor zakte yuan erg naar beneden En de Chinese overheid heeft al allerlei manieren gedaan om dat te beperken. En bitcoin was nog een soort uitlaatklep. Want je kocht bitcoin. En uh, ja, dan ging je naar Canada toe of zo. En uh, dan kon je gewoon je bitcoin weer verkopen. Dus je kon daar eigenlijk om die capital controls heen. Maar dat, uh, dat willen ze nou geloof ik ook gaan voorkomen. Maar ik weet nog niet hoe, dat, hoe ze dat willen gaan doen. Maar die, die rechtszaken nog schikken, dat kan nog wel? Uh... Nee. Ja, dat is denk ik voor de wat grotere beurs voordat je dat kan gaan doen. Ja, ja, ja, ja. Dus eigenlijk, Wat ze eigenlijk zeggen is gewoon van de gewone Chinees mag niet meer zijn uh, UN's uh, omwisselen. Het is alleen maar voor de elite. Ja. Je had al die praktijk van uh, Smurf heet dat. Uh -huh. En dat was uh, dat je, dat iedere Chinees mocht 50.000 per jaar exporteren. En dan kon je gewoon een bureautje inschakelen en die verzamelde dan een heleboel handtekeningen. En die mensen van mensen die dat toch niet gebruikten. En dan uh, kon je zo een heleboel geld de grens over krijgen. Maar dat schijnt nou niet meer te kunnen. Dus die, die, die bedrijfjes zijn verboden hier al. Oké, okay, ja. We houden Bitcoin uiteraard in de gaten. Het goud noemde je al. Dat is bijna een bitcoin waard. Was dat te uh, gekelderd? Of? Nee, nee, het is uh, ietsje omhoog gegaan. 1181. Okay. Maar bitcoin was een stuk lager. En dat is enorm in een week met 30% gestegen of zo. Maar ook weer enorm gedaald vandaag. Hè. Ja, 20%. Ja. Olie? Olie staat op 54,69 dollar per vat. Dat is ook een beetje meer geworden. Ja, ja. Uh, dan hebben we uiteraard nog de, de Marwana-index. Nou, ook weer ietsje gestegen, die staat nu op uh, 149,22. Ja, ah, er zit weer een mooie stijgende lijn in de... Ja. Fertility Index. Ja, uh, dat zijn hele interessante cijfers. He, aan het einde van het jaar hebben mensen nog een uh, fantastische eindsprint ingezet. En uh, toen is er uh, bijzonder weinig zaad verschoten per geboren kind. Ja, en toen dachten we even van god, uh, wat, wat, wat gebeurt er nu met onze cijfers... Maar ja, er was een nieuwjaarskaart en dachten we, oh ja, we moeten natuurlijk nu omrekenen naar de nieuwe Europese normen en waarden omtrent de Fertility Index. Maar dan zien de cijfers ook echt nog mooier uit dankzij de Europese Normen en waarden omtrent de fertility index. Nou, dat is nog uh, de staatsschuld uiteraard. Volgens mij is hij weer uh, ietsje meer gedaald dan gebruikelijk. Hij staat nu op uh, 468,7 miljard in het rood. En dat uh, was vorige week was dat nog uh, 600 miljoen uh, minder. Dus uh, ja, het is, uh, is er weer een bank gered of zo. Het is een Italiaanse bank gered, maar... Uh... Oké. Okay. <laughs> ja, goed. Vernationaliseerd. Ja, ja, ja. Okay, misschien hebben we daar stiekem ook weer aan mee betaald. Ja, dan gaan we weer verder met uh, de berichten. We hebben een heel uh, lijstje hier staan. Onder andere eentje over de voedsel- en warenautoriteit, over de VVD die iets wil verbieden. Plaster komt ook nog even voorbij fietsen. Uh, politieagenten die, uh, die gebrek aan vertrouwen in het een en het ander hebben. Turkije komt nog even voorbij. Donald Trump hebben we ook weer. De burgemeester van Palermo zelfs. Uh, Frankrijk, die al een Franse lichamen nationaliseert in één klap. En de president van Oekraïne. Maar we beginnen met uh, voedsel- en ware autoriteit. Ja, uh, die hebben wat meer uh, boetes uitgedeeld dan uh, gebruikelijk. Ja, niet zomaar een beetje. Zijn er zijn gelijk uh, 20% bovenop geflikkerd. Hartstikke idee. En uh, ja, ik vind het taalgebruik ook altijd speciaal bij boetes. Want ze worden uitgedeeld. Dus het, het voelt net. Uh, ...alsof je wat krijgt, zeg maar. De onderdaan krijgt, krijgt een cadeautje, zeg maar. Je kan natuurlijk ook zeggen... ...als voedsel- en waardeautoriteit... ...graait 20% meer geld van onderdaan binnen of zo... ...maar dat klinkt al wat minder. Ja, ik vind het taalgebruik... ...is wel iets waar je op moet letten. Het gaat vooral om overtreding van de warenwet... ...de bakse rookwarenwet, de geneesmiddelenwet... ...de -gewas, gewasbeschermingsmiddelen ...en biociden... ...en de wetten ter bescherming van dieren. Het zijn nou, die wetten worden ook steeds aangescherpt... ...nou is alweer... Sprake van dat bijvoorbeeld sigaretten, die mogen niet zichtbaar zijn. Dus het moet al in een afgesloten doosje zitten en je mag, niet, uh, mag geen reclame ervoor maken. En als je de, de karton, als je dat weggooit van bij de oud-pier, nou dan kon je al beboet worden als je dat gewoon bij het oud-papier liet staan met het sigarettenmerk erop. En nou uh, moet je dus verborgen worden en nou ja, met zo'n uh, zo lawine aan wetten kan je natuurlijk ook... Uh, een lawine aan boetes uitdeden. En daar gaat het allemaal om. En dat is ze gelukt. Ja, het werd wel gemiddeld Ze zo'n uh, 11 miljoen euro aan boetes. Dus uh, ja, niet slecht. Ja, gemiddelde boete is 1351 euro. Ja, op zich vervelend. Als je een uh, klein bedrijf bent en je moet opeens 1300 euro betalen. Maar goed, even zo wel op. Het is vooral omdat ze, en dat is ook weer zijn taalgebruik... de uh, Voedselwaaruitredenheid is strenger gaan opletten en minder boosdoeners laten wegkomen met een waarschuwing. Dat dus zijn de boosdoeners ook, hè? Mensen die eh, onzinnige regels overtreden. Ze bijna zeggen wat je zegt met jezelf. Maar... Ja, inderdaad. Dat is natuurlijk, uh, een, oh, de hoogste boete is trouwens 180.000 euro. aan overtreder van de tabakswet betreffende eh? reclame. Oh. Oké, okay, voor 180.000 euro. Om je, oh je, ik zeg het zelf ook, krijg je om, je moet. 180.000 euro afstaan. Ja, allemaal hele belachelijke wetten. Maar het worden toch uh, boosdoeners genoemd. De mensen die dat dan overtreden. Ja. En het vreemde blijft ook altijd. Als je mensen hiermee confronteert. Uh, zeg maar statisten. Dan, dan zeggen die meestal van... Uh, waar ze dan mee aankomen. Altijd waarmee ze de staat verdedigen. Zijn nooit dit soort belachelijke dingen. Uh, waar ze het zitten verdedigen. Dat zijn altijd van uh, ja uh, de wegen. En, uh, en uh, ja, moord en diefstal. En je moet toch... Ja... Uh, uh, yeah, Ziekenhuis en onderwijs, zeg maar. Nooit zeggen ze van ja, maar je moet toch beschermd worden dat er niet iemand uh, tabaksreclame maakt uh, die zomaar je zou kunnen beïnvloeden. Zo. Dat, dat zeggen ze nooit. Uh. Er is eigenlijk niemand die, die dat een worst kan schelen. Niemand denkt dat die beïnvloed wordt door reclame. Nou ja, soms hoor ik wel eens mensen zeggen van. zonder de overheid zou er overal in elk feeststukje uh, stukje salmonella zitten en zo. <laughs> nou ja, dat, dat, daar zou, zou je nog van kunnen zeggen van. Nou, dat is nog enigszins uh, uh, zinvol, hè? Uh, anders dan de tabaksreclame. Uh, maar daar zijn die boetes niet voor uitgedeeld. Dus het zijn allemaal uh, inderdaad die uh, ja, reclame dingen voor tabak bijvoorbeeld. Maar het is, het is sowieso niet zo dat restaurants of uh, supermarkten vergiftigde waar zouden verkopen als ze uh, niet gecontroleerd zouden worden door de overheid. Dat is, uh, ja, dat is natuurlijk heel slecht voor, voor hun businessmodel. Hebben ze net een hele zaak neergezet, veel uh, geïnvesteerd, uh, mensen aangenomen, getraind. Uh, enorme kapitaalstromen uh, uh, aangeboord schulden aangegaan en dan gaan ze vergiftig voedsel verkopen waardoor ze in één keer een reputatie kwijt zijn en, en nooit meer een klant krijgen, en dat is heel onwaarschijnlijk ja. Henk, had jij daar nog een onderbuikgevoel bij? Uh, nou, ik ben helemaal eens met uh, wat Peter uh, er op het eind zegt ik denk dat sommige restauranthouders wel uh, uh, iets te simpel uh, overdenken, zeg maar maar dan zou een waarschuwing zou wel uh, voldoende zijn. Ja, dan zou je als branchevereniging kunnen zeggen van... We nemen een soort uh, uh, domme ass uh, verzekering, weet je wel. Net zoals bij je computer. Die is ook gewoon dummy proof. Je kunt uh, geen enkele aansluiting uh, maken die uh, nergens op slaat. Alles is, zit logisch. Nou, uh, uh, zo zou je zeg maar als branchevereniging ook zoiets kunnen opzetten van... Uh, He, we nemen gewoon een stel adviseurs in. En dan heb je nog steeds wel de eikels die uh, dat niet inslaan, die adviezen. Maar het idee van boetes, en daar ben ik er wel mee eens... ...ja, dat slaat niet zo heel ergens op... ...want dan moeten ze die kennis alsnog ergens uh, vandaan halen. En ja, het is mijn kennis wel zo van... ...dat het niet gaat omdat je het wel of niet mag of zo. Je moet ook weten van waarom dat er nou is, weet je wel... Van, ja, en dan is het juist ook met die boetes zo. Nou, ook als het gaat om brandveiligheid en dat soort dingen. Vaak uh, kom je er ook nog wel mee weg of zo. Alleen dan worden die boetes, die, die boetes worden nu ook stevast uh, uitgedeeld, omdat de controleur. Uh, niet met een natte vinger een, een niveau wil aanwijzen. Weet je wel zo van, nou je bent een 5,8 en dat had een zesje moeten zijn. Ja, je wordt nu echt voor elk gebrekje dan, uh, hè, krijg je dan het bonnetje. En uh, uiteindelijk is dat ook een beetje het trieste van de tijd waarin we leven, zeg maar. Van, uh, dat je het er gewoon niet meer over kunt hebben. En uiteindelijk verlies je daarmee ook de doel van, uh, ja, waar die voedsel en ware autoriteit uh, voor is namelijk... Uh, de kwaliteit beschermen in plaats van de boetes uitdelen. En ja, er is er volgens mij is geen enkele instantie die aan die devaluatie zeg maar voorbij is gegaan. Ja, en het, ge het geeft ook weer mensen het idee van oh als, die als ze er niet zouden zijn dan zou ik door de kapitalistische winstbeluste ondernemers gewoon helemaal vergiftigd worden omdat ze daarmee hun winst maximaliseren. Dat speelt denk ik ook wel mee hè? Je, wordt, ja. je, je lijkt weer afhankelijk van de, van de heersers die het allemaal goed bedoelen ook. En ze, ze maken zich altijd zorgen over je veiligheidshelm en je veiligheidsgordel... en of je auto wel goed remt en zo. Ze, ze lijken enorm bezorgd over je, maar ze hebben wel altijd het pistool op je hoofd... en als je niet gehoorzaamt, dan, uh, dan zijn ze niet te beroerd om dat te gebruiken. Dus dat geeft aan dat ze toch niet zo met jouw uh, welzijn bezig zijn. Dat klopt, dat klopt. Ja. Ik was toch, uh, nou, zitten, uh, twee weken terug was ik wel heel optimistisch, want bij mij... Uh, in de straat, aan het eind van de straat, daar zit zeg maar het uh, hoofdkant, dus nu het hoofdkantoor van uh, Voedsel en Ware Autoriteit. We hebben net hele mooie nieuwe designstoeltjes gekocht. <laughs> uh, maar vlak daarvoor werd ik heel erg optimistisch, want ik reed er langs en er stond iemand. Uh, met een, uh, een, een zwarte E-team-achtige auto daar voor de deur. En hij had een ladder tegen de muur gezet. En hij was het woordje autoriteit van de muur aan het bikken. <laughs> dus ik denk, nou het gaat de goede kant op met Nederland, weet je wel. De E-teams zijn weer actief. <laughs> Maar ik kwam wel wat bedrogen uit, want het, uh, het, het werd vervangen door een uh, nieuw en moderner uh, bordje. Er moest toch uh, even wat uh, gescoorde belastingcenten uitgegeven worden om een image iets op te vijzelen. Ja, ik weet niet. wat bij ieder overheidsgebouw. Zwarte autootjes met mensen die, uh, die overal de autoriteit weg, gaan, weg zijn gaan halen, weet je wel. Ja, ja, ja daar gaat de goede kant op. Er staat er alleen nog maar voedsel en waren, dus dan komen er allemaal mensen van, oh, kan ik hier voedsel krijgen? Ja, dat uh, nee, dat, dat hebben we niet. Ja, om hoeveel, hoeveel voedselvergiftigingen zijn er nou? en hoeveel voedselvergiftigingen? Zijn? gaan mensen nou dood? Dat zijn er dus. Uh, uh, dan heb je dus een, een professor in uh, Wageningen die zeggen van, uh, nou, dat uh, moeten er wel duizenden zijn. Nee, wat was het? 250. 250. Maar uh, de Voedsel- en Warenautoriteit zelf die, die houdt het op 50. Dat zijn waarschijnlijk ja. allemaal hele oude mensen die uh, die ja. anders uh, dag daarna waren dood gegaan, maar nu. Uh... Ja. Dus dat blijkt ook wel uit van hoe succesvol. Uh, uh, ze zijn eigenlijk. Ja, maar anders was het 5000 geweest als zij er niet waren geweest. Ja. <laughs> ja, maar dus dat verschil heeft, heeft ook uit te maken met de norm, hè? Het was in beide gevallen natte vingerwerk. weer oh, oké. Okay. heb je ook ja. wat met een hittegolf. Van, deze was de laatste hittegolf in, in Frankrijk of zo. En dan kwamen er dan 5000 mensen door om het leven of zo. En dan denk je van, dit verbaast me enigszins. Maar dan, ja, dan nemen ze gewoon alle overlijdens overleidingen in de in een land en dan vergelijk je dat met, met uh, andere jaren. En dan zeg je, oh, er zit een, een pietje hier van uh, 5000 hoger. Maar dat zijn dan, dan, daarna is het weer lager omdat er gewoon mensen iets eerder overlijden omdat het zo warm is. Ja, wat, wat natuurlijk uh, en dat maakt dat het ook best wel lastig is om uh, jezelf als uh, voedsel- en uh, waar te maken. En dan kom kun je inderdaad, je kunt niet zeggen van wij hebben de voedsel uh, uh, en waren dit jaar nog veiliger gemaakt. Je kunnen alleen zeggen van. We hebben dit jaar meer mensen gepakt. Dus Ze uh, hebben ook meer ons werk gedaan. Dat is wat ze nu zeggen. Gewoon, uh, nee, ze hebben gewoon eigenlijk niet eens meer ons werk gedaan. Ze hebben meer boetes uitgedeeld. Dat is wat ze... Ja. ja, want ze waren vorig jaar nog in het nieuws, hè? Met uh, het gaat niet zo goed en er moest een crisismanager komen, toch? Of, uh... Ja, dat is al een tijdje, hoor. Ik bedoel, ja. uh, de, de, de, de, de, de, het kabinet heeft dan in het begin bij een aantreden... de, de geldkraan dichtgedraaid bij de autoriteit En ja. sindsdien uh, is deze instantie, die vrijwel nooit in het nieuws kwamen. Uh, ja, bijna iedere dag alweer in het nieuws. Ja. ja. <laughs> dus ze zijn zich heel, uh, ja, heel druk bezig uh, te laten zien dat ze echt wel eens wat doen. Hè? Ja, ja, en er kwamen dan ook uh, controleurs bij de voedsel. Er waren naar de die zeiden zo van. Hier word ik niet vrolijk van, uh, wat ze daar zagen, zeg maar. Nee, ja. hey, dat is van zo'n programma, weet je wel. Uh, zo'n inspecteur van keukens, uh, die zegt dat zijn stopwheels. Zijn stopje. Uh, Oh, die, die kwam bij de voedselwarenautoriteiten nee, nee, nee, zelf nee, dat kijken. Nee, een jongen. Oh, de grapjes tegen kreeg... Ik hier. <laughs> Oké, okay. ja, ja, ja, ja, ja. van okay. dat uh, programma, van de... <laughs> ja. Dat je zo'n sticker cadeau krijgt als je het ja. goed doet. Ja. Ja, ja, ja, ja en als je het niet goed doet dan word je uitgebreid in, uh, op de tv uh, ja. de ja, ja, en dan dat... wordt er ingezoomd op een prullenbak ja. en een ander <laughs> tv moment wat er aan te linken was en die is wel leuk, is van Verkoot in de B dat is, uh, wat was het de, de rijkscontrole voor uh, rijkscontrollers ofzo <laughs> <Ja. laughs> uh, uh, ligt iemand dan gewoon in zijn bad uh, een beetje te ontspannen en die blijkt een controleur te zijn en dan komt, ik geloof, de B uh, langs ...komt het bad opmeten of iemand wel in het juiste bad ligt ontspannen en zo. Best wel een hilarische uh, film. <laughs> yeah. En uh, ja, toen ook nog uh, de tijd uh, vooruit wel. Ja. Want het yeah. is daarna nou eigenlijk al maar erger geworden. Ondanks die satire. Ja. Yeah. Het is ook zo, eigenlijk lijkt het alleen maar slechter te gaan. Als ze natuurlijk elk jaar 20% meer boetes moeten uitdelen, dan zeggen ze eigenlijk van, nou, ons beleid is, de, de, de situatie wordt steeds nijpender op voedsel- en warengebied. Uh, het is hetzelfde met de ja, bijstandsuitkering. Dat was ooit bedoeld voor maximaal 50.000 mensen en dat zou de armoede gaan oplossen. En wat er gebeurd is, is dat het enorm gegroeid is het aantal mensen in de bijstand. Dus eigenlijk is de armoede alleen maar toegenomen. Als de bijstand voor arme mensen is en het aantal bijstandsuitkeringen neemt toe, dan neemt het aantal armen dus toe. Dus uh, functioneert het eigenlijk niet. En dat zou je hiervan ook kunnen zeggen van deze boeters van de voedsel- en waarautoriteit. Ja, ja. ja, goed. ja, Maar als het aan de VVD ligt, dan uh, heeft de NVWA nog meer stokken om mee te slaan. Uh, namelijk vega-worst en vega-skip en vega-gehakt. Dat mag allemaal niet meer, hè? Een vega schnitzel, helemaal niet. Nee. Dat is allemaal voorbehouden aan echt vlees. Eh... Uh... Ja, nou... We zitten stil ja. in deze vork. Geen idee. Nou yes. ja, dat oh. is... Even voorlezen of... Uh? Ja. ja, doe dat Ik heb hier wel gehoord, uh, volgens de VVD mag het wel. Je mag wel zo'n ding, zo'n burger zeg maar, verkopen. Maar je mag het geen schnitzel noemen. Want dat is misleiden. Dus als je zegt vegaschnitzel, dat is niet de bedoeling. Dan denk mensen dat er echt varkensvlees in zit. En mensen die varkensvlees willen eten, die gaan dat dan kopen. Ja. en komen ze bedrogen uit. komen ze thuis en hé, wat krijgen we nou? Ja, maar ik bedoel, kom on. Je gaat, je, die vega-producten zitten meestal in de vega-schappen. <laughs> dan loop je als vleeseter met een grote boog omheen. Ja. Dat weet ik uit eigen ervaring. Absoluut. En het ziet ook niet uit als een schnitzel eigenlijk. Ah. nee. Dit nee. is ook nog eens heel erg duur. Ja, sterker nog. Je vraagt je ook af hoe die mensen zeg maar dingen als een sla hebben overleefd. Een <laughs> vintje, uh, ja. ja. Sla. <laughs> ja. ja. Lijkt totaal niet op. Het, ja, uh, ja ook. Ja, Varkenshazen. Ja. Ja. Ja. Varkenshazen, potverdorie geen eens haas in. Ja. En uh, de sygeur is niet. Op. <laughs> Billie Amerikaans, ze daar een echte Amerikaan dus, hè. Uh, dus, jode, yo yo koek. <laughs> dus eh uh, nee, nee, nee, natuurlijk nee, baby olie. <laughs> <laughs> ja. <laughs> Dus uh, ja, dat, dat maakt dat het zeg maar uh, een beetje onzinnig wordt. Van, uh, en dat, dat je daardoor ook denkt van, hmm, weet je, uh, wie zijn de vriendjes van deze Kamerleden? Hè? Zijn die... We hebben nog naar gegoogeld, maar dat kon ja. we niet zo gauw vinden, nee. Nee, dat is zo goed gestopt. Ja, het, het, het, het is in ieder geval nog een voorstel, het is van uh, Zienings en uh, Lodders. Ja, Zienings, ja. De bekende asser ondernemer. Of, uh, Drentse ondernemen. ondernemer. Ja, je bent in uh, Drent al snel bekend, maar, eh... Uh... Misschien <laughs> dat er heel weinig mensen wonen. Maar... Ja, dat, dat gebeurt ook niet zo heel veel, maar, uh... Uh, stoplicht staat op rood, het uh, stopleg ja. staat op groen. Uh... En, eh, uh, ja. Nederlandse Kamerlid, uh, die is dan ook gelijk wereldberoemd. En, uh... Ja, ja, en dan kom je met zo'n voorstel. Omdat, uh, nou ja, dit is, uh, ja, ik weet niet, leven en dood, prioriteit nummer 1, ik weet het niet. Ook hierbij komt weer dat, dat ik denk dat geen enkele Nederlander, als je hem vraagt van waarvoor hebben we nou een overheid nodig, zal zeggen, nou, om ons te beschermen tegen vegaburgers die als, uh, als burger, als vlees verkocht worden. Terwijl ik denk dat het, Totdat het uh, uh, vegetarisch is ofzo. Dat, dat zal je ze nooit horen zeggen. Ze komen altijd met, ja. met drie of vier dingen aan die je nodig hebt. Voor, ja, voor de wegen heb je ze nodig. En intussen is dat zeg maar een duizendste procent van het hele budget geworden. Ze zijn de hele tijd bezig met dit soort onzin. Maar nooit uh, zullen ze mensen toegeven dat de overheid ja, wel wat kleiner kan zelfs. Uh, <coughs> dat dit soort dingen geschrapt kunnen worden. Dit zijn dan de liberalen hè dit. Ja, dit zijn ja. nog de liberalen. <laughs> dat is de rest nog erger. Maar ze, lezen, ze lezen er ook het nieuws en dan komen lawines van dit soort uh, onzin overheen. Om dan maar te vergeten wat er allemaal uit Europa komt. Want Brussel, dat is, dat is ook een hele berg van dit soort uh, spul. Uh, en, ja, en een toch, en even, toch, toch is hun perceptie van de overheid nog steeds: die zorgen voor de wegen en dat er niet vermoord wordt. Ofzo. Ja. Ja, weet je, weet die is... willen een, uh, twee die willen ook nog een uh, Europees verbod. Die vragen de minister oh. of. Als je daarvoor wil gaan pleiten om een gelijk speelveld te, <laughs> te creëren. Want anders dan oh. is het niet eerlijk. Dan doen de Jezus. mensen in Nederland het eerlijk en in België niet. En dan worden wij afgezet door de Belgen of zo. Ja. Stel ja. je voor dat je op vakantie bent in, in een ander Europees land. En Dan wil je een lekker stukje vlees kopen en dan pak je per ongeluk een ja. <laughs> ga je naar Frankrijk toe en dan bestel je fruit fruit de mer. denk je weer fruit zal altijd hebben. Mis ja, uh, dat klopt. Ja, dat heeft mijn zusje een keer meegemaakt. Ja. Die okay. dacht uh, zeevruchten. En die zag het ook helemaal voor zich. Allerlei, uh, allerlei druifjes en zo die op de bodem van de zee... Ze uh. was heel <laughs> erg benieuwd. En dan bleek het allemaal inkvisjes en uh, weet ik veel wat uh, te zijn. Ja. Uh, ja. Zou, zouden die, die, die, die twee zings uh, en uh, lodders... De, zou het bij hun zelf overkomen zijn dat ze nou... Uh, met dit uh, wetsvoorstel aankomen zetten. Dat ze zelf in de supermarkt zaten. En in één keer uh, ja, thuis kwamen met een, uh, een vegasnizel. Dat, dat weet ik niet. Maar wat ja. Jou... Ik, nee, ik denk dat, dat de slagers daarachter zitten. Of de, de verleesindustrie zal er achter zitten. Toch die denken, ja, wacht even. Zo, ja, ja. zo gaan mensen misschien denken van nou, laat ik dat ook eens proberen. Een, een, het is ook een burger. Ja, ik ja, kan het wel eens een keer proberen. En misschien blijven ze het dan doen als ze. Uh, ja, misschien uh, dat het is. dat Het, het klinkt te lekker. Dat is natuurlijk niet tevreden. Ja, of uh, misschien, misschien denken ze dat het een goede verkiezingspunt is. Dat mensen een hekel hebben aan vegetariërs. Dus als je die nou op die manier pakt, dat ze hun eigen dingen niet meer mogen eten, dan gaan ze op jou stemmen. Maar mogen ze mogen hun eigen zijn. dingen nog wel steeds eten, maar het is alleen huh? een naamgeving, toch? Ja. ja, precies maar. Zou er wel ratio achter zitten, eigenlijk? Misschien is het wel gewoon, uh, zijn het wel gewoon stomme opmerkingen, zeg maar. Uh, nou, dat is het wel. Het <laughs> verdient wel een uh, applausje. Het is niet een lobby ofzo, gewoon. Ze uh. dus, dus, doen maar wat. Ze roepen het maar. Het verdient sowieso een applausje van uh, wat de reden verder ook is, dat je op zo'n punt in je leven bent dat je hier je druk over gaat maken, zeg maar, als politicus. Dat is echt uh, applausje waard. Ik heb hier nog de opmerking op Twitter op dit bericht. Nou, uh, wij zijn niet de enige die erom uh, kunnen lachen. Een uh, Steven van uh, Weijenberg, die waarschijnlijk ook in de Tweede Kamer zit, want hij heeft een uh, fotootje dat hij in de Tweede Kamer door de microfoon staat te brullen. Um, in gespannen afwachtingen van de aanvalsplannen van de VVD tegen de dropveters, Slavink, kokosmelk, vleestomaat, uh, pindakaas <laughs> en alcoholvrij bier. Vleestomaat die is ook nog, ja. <laughs> ja, ja, ja. En uh, hier een ene Kustau uh, Bessems, ik weet verder niet wie het is, maar die heeft ook iets getweet hierover... Uh, erg verwarrend wanneer, wanneer VVD'ers liberalen worden genoemd. Misschien ook maar verbieden. <laughs> ja. Ja, uh, uh. ja, je hebt uh, ook nog van die snoepjes, dat heet uh, scheepstouw en zo. Maar ja, uh, ik ben geen boot mee aanleggen hoor. Nee. <laughs> yes, sir. Maar uh, er zijn nog meer Tweede Kamerleden die wat geroepen hebben, en uh, waarschijnlijk vanwege verkiezingstijd. Ja. De PvdA er Sterk. Uh, hij riep het volgende: reken uit of belastingen nog omhoog kunnen. Ja, wie tracht hij daarmee uh, te lokken naar zijn partij? Hij nou ja, ze zeggen dat uh, in de provincie Zeeland uh, zegt hij die. Uh, je moet gaan kijken hoeveel ze de belastingen nog omhoog kunnen krikken. Het is, het is eigenlijk ongelooflijk dat iemand zo schaamteloos is dat dat zo kan zeggen. En dat kan nu. Ja, wie zei hij dat? Uh... Ik denk dat het tegen de Zee Zeeuwse heersers is. Provinciale staten. Hij, hij adviseert de provincie om uit te rekenen hoeveel de belastingen nog omhoog kunnen. Niet dat hij adviseert om die te verhogen. Want daar gaan de provinciale staten over. <laughs> maar de minister vindt het wel belangrijk dat ze weten wat hun spelruimte is. Het is een spel, zeg maar, die belasting verhogen. Ja, want belastingverhoging kan een manier zijn om de schoonmaakkosten van het thermosterrein te betalen. Oh, dus ja, dat is het feed thermos. Uh. Dus ja, dat is de bekende levercurve. Uh, ja, je, je zou natuurlijk zeggen, hoeveel kan je belastingverhoging? Nou, 100%. Je kan gewoon alles van iedereen afpakken natuurlijk. Dat, dat is je speelruimte, zeg maar. Maar ja, ze weten ook wel dat de economie dan een dauw krijgt en dat, ja, dat je dan uiteindelijk toch wat minder ophaalt. Omdat iedereen heel hard wegrent. Uh, thermos is niet voor niets failliet. Hè? Ja, ik weet niet wat dat was. Was dat een, uh, een uh, olieopslagbedrijf of zo? Thermo, thermo? Ik zou het niet weten. Maar ja, er is een bedrijf failliet gegaan en uh, meestal komt het door de overheid. Ja, en het moet schoongemaakt worden. Dus ik denk dat dat een, uh, een, een olie, uh, olietoestand is. Nee, maar ik bedoel, zou, zou die, die, die provincie dat al niet onderzocht hebben? Ik bedoel, de, de, de, denkt hij nou echt dat al die mensen bij de provincie daar gewoon echt zitten, sla zitten te slapen? Het is een fosforfabriek trouwens. Oké. Okay. was het. Ja. Um, ja, ik denk dat ze al heel erg op het optimum zitten. Over de algemeen weten overheden heel goed dat, dat maximum uit te vinden. Hoewel ze er altijd de neiging hebben om... ...iets eroverheen te gaan, zeg maar, ...en daarmee zichzelf in hun uh, voeten schieten. Maar we beheffen... ...ik weet dat de motorrijtuigenbelasting... ...een uh, provinciale belasting is... ...maar wat voor belasting hebben ze dan nog meer? Uh? Uh, dat staat hier niet bij... ...maar... ...ja, dat is inderdaad van alle motorrijtuigenbelasting... ...dat ik weet, ja. Uh, ze krijgen waarschijnlijk geld van het Rijk ook. Ja, dat is sowieso. Misschien grondverkoop, of is dat gemeente ook? En, uh... Ik weet het niet, ik heb me destijds wel in moeten verdiepen... ...met de provinciale verkiezingen... ...maar... Het <laughs> is ook allemaal weer mijn andere oren uitgegaan. Hmm. Dus, uh, ik, ik, ik, ik, ik merkte wel dat toen ik bezig was met verdiepen in de provincie... Dat, het, uh, dat ze vooral heel druk bezig waren met het omzetten van Europese regelgeving naar de... of tenminste hun eigen provinciale regelgeving synchroniseren met de Europese regelgeving. En dat uh, sommige provincies ook gewoon lobbyisten hebben in de Europese Unie. Hè? Provincies? Okay. Ja, provincie lobbyen in, uh, bij de hmm. Europese Unie. <laughs> Tenminste, in ieder geval de provincie Utrecht. Mm. Ja, ja, het is anders. inderdaad motorrijtuigenbelasting, grondwaterheffing, leesjes eh, voor vergunningen en verontreinigingsheffing. Uh, recht op leesjes, de, de, de, de, de, de, ja, grondwaterheffingen en verontreinigingen heffing, inderdaad. Ja, ja en provincies zitten ook in een aantal bedrijven. Uh, er zit Gelderland bijvoorbeeld in nu. Dus dan uh, zou, zou die kosten allemaal omhoog moeten gaan? Ja, blijkbaar Voor... Uh, voor wat was het, uh, die thermos, de uh, Zeeuwse termen? Ja. ja. Ik, ik zag wel dat uh, de provincie heel veel uh, leegstaande panden hebben dan. Vaak hebben. En dan kunnen ze een mooie pak computers neerzetten en dan een uh, bitcoin mining programma doen. Dan kunnen ze ook nog geld uh, binnenhalen. <laughs> Ja, ze kunnen ook een prostitutiering uh, aanleggen. Uh, ja. Piet thema's leuk. Kan wel normaal als je je geest maar opengooit. Ja. Maar goed, we gaan nog even verder. Uh, 70 gemeenten voeren op de valreep uh, nog een precarioheffing in. Ja, dat kan ook nog, hè, natuurlijk. Ja, het is de ondergrondse precariobelasting. Je hebt dan zeg maar de precariobelasting, dat is geloof ik als je een uh, bordje op je deur. ...spijkert van uh, hier zit de, de diëtist of zo. Dan moet je voor dat bordje belasting betalen. Want het hangt dan eigenlijk boven, het, boven de straat van de, van de gemeente. Uh, reclameuiting. Ja, reclameuiting inderdaad. Maar nu is het dus ook zo dat er een ondergronds belasting is. Dat is voor het doorvoeren van... Gassen, uh, gassen, en leidingen en zo, en kabels, uh, moet je betalen. Dus daardoor wordt je internet duurder en je elektriciteit en je gasleverantie die allemaal draden nodig hebben. Of uh, kabels. En dat hebben ze nog eventjes gedaan, zo vlak voordat 2016 uh, ten einde kwam. Even wat, sloep. Even 70 gemeentes hebben dat nog even ingevoerd. Okay. Als een dief in de nacht. Ja. En uh, ja, daardoor kunnen ze nog even tien jaar uh, blijven doorvoeren. Hè? Dat is een beetje de ader uh, onder het gras. Ja, omdat het een einde komt of zo. Uh. Ja, wil per ja. 2027 ver verbieden. Maar ja, dat wil Plasterk. Die, uh, die zal niet meer in 2027. Uh, uh... Omdat die te ondoorzichtig en ondemocratisch zou zijn. Er okay, zijn dus andere belastingen die zijn heel erg democratisch. Maar deze, <laughs> deze is niet democratisch. Ja, dat mag ik dan even komen uitleggen, want dat snap ik niet helemaal. Ja, dat snap ik ook niet helemaal. Maar ik, ik kan het een beetje aanvoelen. Hij zegt uh, zeggen eigenlijk, ja, democratiebelastingen die worden door mij besloten in de Tweede Kamer of in de regering. En ondemocratiebelastingen zijn dingen die zomaar door een paar gemeentes worden, kunnen worden ingevoerd en door andere gemeentes niet. En, uh... Ja, maar daar hebben mensen toch ook voor gestemd, over die gemeenteraad? Ja, ja dat is minder, uh, minder geld, wel denk ik. Hm. Europa is het allerhoogste nu eigenlijk eigenlijk. Is, is de, de Nederlandse staat is een soort gemeente in Europa. Dus eigenlijk kun je zeggen dat, dat ze vanuit Europa ook kunnen zeggen dat, dat als Nederland is, dat dat niet democratisch is. Als Nederlandse overheid. Dat dat eigenlijk mm. allemaal Europees besloten moet worden. Nou, misschien ook wel logisch dat dan politieagenten daardoor hun uh, vertrouwen verliezen in de politiek. Mm -hmm. Ja, Even een brugje naar het volgende bericht. Ja, dan denk je van, hé, hey, dat, uh, dat is apart. Ik verlies ook mijn, uh, ik heb ook mijn vertrouwen in de politiek verloren. Dus uh, misschien denk ik wel hetzelfde over als de politie. Maar dan kom je ja, toch bedrogen ja. uit. Want ondanks dat het de grootste werkgever is, uh, hebben zij uh, het recentelijke aquafietje met oud en nieuw, hebben ze dat er uh, agenten die werden er, werden er met geweld uh, benaderd geloof ik. Of hulpverleners ja. ofzo. En uh, ja, die zeggen, nou ja, wij zijn wel de grootste werkgever van Nederland, maar we hebben dus eigenlijk te weinig mensen, te weinig middelen, te weinig volmachten. Alles moet allemaal uitgebreid worden. Wij moeten zwaardere straffen hebben geen uh, en moeten minimumstraffen komen. Uh, bij minderjarigen zou een overtreding van de wet financieel voelbaar moeten zijn voor de ouders. En er is tekort aan materieel ook. Ze hebben behoefte aan een uitschuifbare wapenstok, tasers en bodycams. En uh, ja, als het dat, als de politiek daar niet aan tegemoet komt, ja, dan, dan uh, moeten er consequenties zijn. Dan zullen we keuzes moeten maken. Dan uh, kunnen we bijvoorbeeld geen concerten meer uh, beveiligen. Ja, nou ja, dan gaan die concerten wel particuliere uh, beveiligers in huren. En dan gaat het misschien allemaal beter. Maar uh, ik, ik heb het gevoel dat dit te maken heeft met verkiezingstijd. En eigenlijk zeggen ze van de partij die ons het meeste geld geeft, daar gaan wij op stemmen. Zou dat er niet achter kunnen ja, zitten? Het zou kunnen. Ja, het is een beetje een druk middel natuurlijk. Ja. Maar het is, ja, het is ook zo dat de macht van de staten berust natuurlijk op de politie. Dus als de politie, uh, zegt van, ja, wij uh, verliezen vertrouwen in de politiek. Ja, dan, dan is de politiek gelijk helemaal niks meer natuurlijk. Zonder deze, ja, ze hebben nog de pers, maar feitelijk staan ze met lege handen. Iedereen zou gelijk kunnen weigeren belasting betalen. En, uh, ja, daar kunnen ze niks tegen doen. Dus ze zijn helemaal afhankelijk van het geweldsapparaat van de politie. En dat voelen ze, voelen ze wel. Dus, uh, ja, daarom dat de politie ook zo enorm groot wordt. Ja. En deze mensen ja. moeten natuurlijk ook al die nieuwe wetten van de en autoriteit gaan uh, afdwingen en zo. Al die 20% boetes hier toegenomen en daar toegenomen, dan moeten ze ook allemaal aan aflopen. Dus ze hebben ook veel meer werk natuurlijk, omdat er meer wetten zijn, krijgen ze steeds meer werk. De werkdruk is ontoelaatbaar hoog. Ja, dit is wel uh, een beetje zo jammeren van, uh, god uh, wat jammer dat het geen uh, politiestaat is, weet je wel. Dus ja. Gelijk, uh, <laughs> ja, ook geloof gewoon gelijk dreigen met zo van, als uh, ze zin niet uh, krijgen, nou, dan kunnen we ook geen concerten meer beveiligen. Dus nou, dan kunnen we alleen maar een beetje productie draaien in Nederland, weet je. Profiteer mm -hmm. is, uh... ja, is dan geen plek meer. Terwijl, he, vaak ligt er ook wel iets kan er ook iets anders aan de grondslag euh, liggen. Ik uh, zag iemand uh, compleet flippen, uh, naar aanleiding van het valse bericht wat de politie had verspreid, dat er vuurwerk naar een collega met uh, een hartaanval uh, was gegooid, uh, wat niet waar was. Uh, in twee opzichten niet. Eén, die man die had geen hartaanval. En twee, het uh, werd niet naar hem gegooid, maar naar de andere agenten die, die de situatie niet goed aan het beheersen waren, laten we het zo zeggen. Politie... Nee, het fake nieuws, zeg je eigenlijk. Ja, fake nieuws, wat, uh, ja, door de agenten zelf uh, de wereld in was uh, geholpen. Nou ja, en dan komt er daar weer zo'n rel over. En het is ook zo, agenten draaien ook niet meer op uh, persoonlijkheden. Hè? Dus uh, van dat je gewoon je mannetje staat... en dat je gewoon uh, dingen aangrijpt en dingen loslaat... naar uh, je menselijke beste inschatting. Hey, het moet nu allemaal conform. En als het uh, misgaat, dan houdt ook de hele organisatie dan de hand op de pet... met de persvoorlichter. Want agenten mogen ook niet meer zelf uh, iets zeggen... Het moet allemaal via de pers voorlichten. Dus ja, en daarmee kom je dan, verwijder jezelf ook uh, van de uh, samenleving. Uh, want normaal uh, kun je dan nog met een praatje, weet je wel, dingen afdoen. En nu is het dan gelijk uh, handhaven. En als het dan verkeerd afloopt, enorme lange procedures. En dan. Uh, een halve kapte sorry ofzo. Terwijl menselijks gezien zou een directe sorry al veel meer kwaad bloed hebben ontnomen. En dat is het ook. Politieagenten worden niet altijd als hulpverleners gezien. Ja, dat heeft te maken met dat ze die bonnetjes zitten uit te schrijven. Politieagenten kunnen best wel een hulpverlener zijn. Ja, en dan, dat is wat hun werk op was zo lastig Maar, Maar ja, weet je. Kijk, dat ga je ook als een volwassene aan. En als het goed is, is de opleiding ook goed genoeg geweest dat uh, dat die jochie wat uh, denkt van ik word politieagentje, dat dat een heel ander beeld is van politiewerk dan ja, wat de volwassen, uh, wat voor volwassen baan het uiteindelijk is. En dat is zo van ja, soms zit je ook maar uh, een beetje te gokken en dat soort dingen. En uh, nou ja, en soms doe je er gewoon maar beter aan om het bonnetje niet uit te schrijven, denk ik. Ja. Ja. Ja, je vraagt je ook af wat er met al dat geld uh, gebeurt, zeg maar. Want als daar natuurlijk slechtere dingen, bij, dingen mee gebeuren... dan de originele eigenaar ermee ging doen... dan is het ook een achteruitgang. Ja. Als ze ja. er maal naar Mali sturen of zo... om daar meer een of andere... Gevechten beginnen, dan ben je eigenlijk, uh, nou, dan ga je er niet op vooruit. Hè. Ja, absoluut. Ja. Maar niemand kijkt er ooit naar waar dat geld naartoe gaat, alleen maar wie het wordt afgenomen. Nou, het zal hem leren. Ja, ja absoluut. Ja, en hier in Groningen, hè, zoals in, uh, nu wordt het een beetje koud. Nou, als er een helikoptertje over de stad vliegt, dan is het dus de politie die bezig is om, uh, hè, om hen op op te sporen. Niemand heeft daarom gevraagd. Nee. Ja, en uh, toch doen ze dat. En, ja, en dan staat het wel prima in een taakomschrijving en dat soort dingen. Kijk, dat is dan nou het verschil tussen een uh, uh, iemand die klakkeloos de regels volgt. Nou. We hebben natuurlijk wel mensen omgevraagd, hè? We hebben absoluut wel mensen omgevraagd. Maar dat is eigenlijk helemaal niet eens belangrijk of we mensen om hebben gevraagd. Als iemand vraagt om, om, om de buurman te bespioneren of die misschien een tuintje heeft, dan moet je gewoon zo'n vraag negeren. Ja, maar goed, dat, dat doet de politie nooit, hè? Die gaat er meteen op af. Ja. Nee, maar Waakzaam en dienstbaar. <laughs> ja, ja. Ja. Ja. Ja. Er, er, er is altijd iemand die, die ergens om vraagt inderdaad. Net zoals de uh, jodenvervolging, daar heeft ook iemand om gevraagd ooit. Dat is wel zo. Het is inderdaad... De vraag is het een... Uh, is het een uh, re rechtelijk juiste uh, methode om juiste juist uh, iets om het te doen? En dat is het natuurlijk niet in dat geval. Uh, nee. En in de organisatie... Uh... Ja, is er dus ook geen uh, mogelijkheid om daar hè, als uh, recht -aard, uh, persoon daar een morele uh, afweging over te doen. Die, die, dat wordt al voor je bepaald door de overheid. Die misschien ook wel niet zulke morele overwegingen heeft. Ja, en het is wel mooi zeg maar. Hè, dat hoort een keer over de balans van uh, overheden is gedacht en zo. Maar ik denk dat er toen nog zelfs niet eens is voorzien van hoe de politie zich nu uh, zou opstellen. Ja, en, en er zijn ook genoeg uh, situaties dat als de agent uh, geen uh, zin heeft om agentje te spelen, dan gebeurt het ook niet. En dan laat ze het lekker uit de hand lopen. En op zich valt er ook wat voor te zeggen. Want waarom zou je als, ja, als je jezelf al als hulpverlener schiet, waar, uh, ziet, zeg maar, waarom zou je jezelf dan ook nog in gevaar brengen? Het is dan voor je moet eerst dan om je eigen veiligheid denken. En dan uh, pas om die van een ander. En, en, en dat, en dat is een, een, een insteek die bij de politie niet heerst. Als je gewoon, uh, jouw veiligheid in gedrang komt, dan zet je gewoon grof geweld in. Ook al sta je op een strandfeest met duizenden bezoekers en is het pikken donker, dan nog kun je allerlei kogels afvuren. Dat is gewoon de trant van meneer Agent. Terwijl, ja, autoriteit is ook het soms uh, los kunnen laten van. Nou ja, dan. Me mensen met zulke gedachten zoals die van mij, die worden in ieder van nooit een agent. Dus, uh, ja. Ik had wel een, een, een, een grappige herinnering die mij te binnen schoot toen ik dat bericht en uh, las. Tenminste, de titel. Uh, van politieagenten verliezen vertrouwen in de politiek. Want ik, ik was een keer. op uh, mijn oude werk. Uh, bij de politie in de kantine. Waar ik kroketjes voor hun moest bakken. En toen zat ik een keer bij een paar van die agenten aan tafel. En die zaten de hele tijd alleen maar te kankeren op de politiek en de overheid. Dat ik vroeg ze aan die agenten: meneer, bent u soms anarchist? <laughs> <laughs> Toen zei die potverdorie, wat? Uh, je, je, het wel, dit kan ik wel rekenen als belediging van ambtenaren. Functie. Maak, jij mijn kroketjes. <laughs> Ja, voor u heb ik deze gemaakt. Nee, maar ik zei, jij ja, loopt zo over de overheid te kanker. Ik vroeg me af bij een soms anarchist. Heel gewaagd, ja. Dat is, dus, ja. Het is wel een leuk idee om de politie te infiltreren met een groep anarchisten. Die bol hebben. Ja, ja, ja, ja. Ja, ja, de politie heeft natuurlijk ook gewoon verschillende stadia doorgemaakt. Hè. Ik bedoel, uh, ja, eerst dan, uh, ja, weet ik veel, hoe ging dat met... Uh, nou, Het zal wel een soort burgerwacht zijn geweest of zo. Ja, vroeger was het allemaal particulier. Wat trouwens ook niet helemaal waar was hoor. Want je had heel lang geleden dat je dan de schout en zijn rakkers. En de schutterij. En de nachtwacht. En alleen die laatste twee die waren particulier. En de schout en zijn rakkers. Die uh, stonden gewoon op het loonlijstje bij het stadsbestuur. Overigens de schout is uh, best wel uh, grappig iets. Nou ja, grappig. Het komt van het Germaanse woord. En hoop ik dat ik het goed uitspreek. Schuldi Haideio. Of zoiets. <laughs> Wat eigenlijk... Uh, schuldgebieder is. En daar komt het woord schout vandaan. In het Engels is dat verbaster tot sheriff. En die had dan een, uh, een aantal taken. Die had een dubbele petten, zeg maar. Die was zowel uh, de korpschef als de rechter. Als de openbare aanklager. Tijdens de Franse overheersing... Uh, introduceerde Napoleon hier dan in Nederland... Uh, de gendarmerie, Eigenlijk soldaten met de politietaak. En... Vanaf uh, 1813 is dat helemaal veranderd. Toen kregen we de machoché en de veldwachters. Ja. En dat is dan weer uh, opgeheven in 1945. Ja. Toen hebben we de politie uh, zoals we het nu kennen. Ja, en dan ook uh, vaak dus heel uh, betuttelend, Dus over uh, de grenzen heen uh, van uh, mensen. En tot uh, zeg maar hè, de veldwachter uh, die gewoon... Uh, ja, die gewoon een, ook een soort vertrouwensfunctie nog een beetje had in het dorp, zeg maar. Maar dat is, dat is nu gewoon niet meer zo. Het, het, het, het zit nu toch wel ook... Uh, gaat het uh, qua trainingen zo best wel richting Robocop. Terwijl, ja, politieagenten zijn ook mensen, weet je wel. En uh, ja, als je dat om mensen lukt... Ja, in wezen is dat al vragen om problemen uh, uiteindelijk. Ook in de samenleving en dat soort dingen. Dus... Dat, dat ze nu gaan roepen om een gebrek aan respect, weet je, dat is aan de achterkant. Aan de voorkant is er namelijk al iets gebeurd. Dat ze die bonnetjes hebben staan uit te delen. Dat mensen dachten van de politie helpt wel, maar er kwam niks. Heel veel mensen voelen zich ook gewoon niet beschermd door de politie. Ik denk dat politici, politici zich, hè, ook al voelen ze zich vaak heel erg bedreigd door die en dat... Die voelen zich waarschijnlijk veel uh, beter beschermd door de politie dan uh, de burger. Hè? Ja, een verhaal wat ik dan had gehoord is zo van... Ik vind het tegenwoordig gewoon best wel eng van als er zo'n agent uh, achter mij rijdt. Want voor uh, je het weet zit hij mij ergens op te controleren, weet je wel. Terwijl, ja, waar zit de fucking dienstbaarheid in? Precies hetzelfde als uh, met die uh, keuringsdiensten uh, of de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit uh, van... Uh, hou het bij een goede tip en dat soort dingen... en kom niet gelijk met het bondje aanzetten. Ja, en daar gaat het dan ook in scheep. En ja, die mensen die daar het hardst op reageren... die hebben hun leven misschien ook wat minder uh, op orde, zeg maar. Maar en het is dan ook uh, onrechtvaardig... om die mensen dan over dezelfde kant te scheren... als uh, de mensen die wat meer ruimte hebben... Om met de bullshit van meneer agent uh, om te gaan. Die hij ook heeft in zijn functie. Ja, je, voelt het, je voelt het ook als je als je een agent ziet inderdaad. Want het eerste wat je voelt, is angst. En dat is natuurlijk, daar is een reden voor. De, wat je niet hebt als je een kledingzaak binnenloopt en daar staat een bewaker, dan denk je niet van. Oh jee. Die gaat mij straks uh, beroven of zo. Of uh, opsluiten. Of, uh, je weet dat die er gewoon staat alleen om die kleren te bewaken. En als je je netjes gedraagt en uh, gewoon afrekent of de, niks uh, koopt. Dat je dan uh, geen probleem met die mannen hebt. Zeg maar. En dat weet je bij de politie niet. Je weet gewoon dat, het, uh, dat ze op zoek zijn. Dat, uh, dat, ze, dat ze er zijn om de staat van de politie te beschermen eigenlijk. En dat is de reden waarom de politie zich beschermd voelen en de burger niet. Ze, ja. Zij staan de politici te verdedigen tegen de burger. Ja, ja. En dan willen ze nee, zich ook zwaarder bewapenen en dat soort dingen. Ja, ze hebben hun ziel het... verkocht natuurlijk, hè? Want ze dachten dat ja, het ja. geld komt van ja, de, de, de, de overheid. De... Ja, als het geld van de overheid komt, dan be wie bepaalt, betaalt, bepaalt. En daarmee be is het duidelijk voor wie ze werken en voor wie ze niet werken. Ja, ja. Als uh, burger kun je, als je agent bent, ja, kun je als burger, uh... Kun je wat lastiger zeggen hè, dan als je in een fabriek werkt. Maar ja, dan hebben ze ook nog de periode meegemaakt dat ze een soort ambtenaar waren. Maar die is ook wel weer voorbij. Hè? Dus het is inderdaad ook niet makkelijk om een agent te zijn... Maar ja, het is ook een vrije keuze, uiteindelijk. Hm. Ik denk uh, niet als er geen... Nou, dat is de vraag. Dat is de oh. vraag wat een vrije keuze is. Want als je stelt dat, uh, dat, dat vrijheid te maken heeft met dat je de ander ook vrij laat, dus dat je anders niet vrij bent eigenlijk, hm. dan is het dus geen vrije keuze. Want de essentie van het werken bij de politie is dat je andere mensen van hun vrijheid berooft. Dus, dus dan is ook de keuze om bij de politie te werken, eigenlijk heeft dat ook niks met vrijheid te maken. Ja, ik bedoel denk ik, het is een beroeps, beroepskeuze die ze, die ze ja, doen. Ja. En uh, daarmee nemen ze inderdaad de vrijheid van anderen af. En uh, daarmee zijn ze erachter gaan staan. Daar hoort verantwoordelijkheid bij, dat bedoel je denk ik. Uh, ja, ja. ja, dan neem je gewoon... Uh, ja. Ja, als je als vuil vuilnisman uh, wordt, uh, dan uh, moet je ook beseffen dat niet elke dag naar na bloemetjes gaat ruiken, zeg maar. dat idee. Ja, het is uh, de laatste tijd wel heel erg uh, een onderwerp, ook dat ze zich heel erg bedreigd voelen. Maar dan noemen ze zichzelf hulpdiensten. En dat vind ja. ik altijd wel een beetje typisch. Uh, dan denk ik, ja, die andere hulpdiensten, zeg maar, die, de, de, de brandweer en, en de, de, de, zeg maar de ambulances, ambulancepersoneel. Het zijn echt nou, ja, dat is dan, ja, het zijn. Mm -hmm. het zijn, het zijn uh, wel uh, monopolisten, maar het zijn wel hulpdiensten. Maar ook van de politie vind ik het altijd een beetje lastig om in te zien, uh, hey, ja ze helpen mij niet, laat ik het zo zeggen. <laughs> ja, het in, in maar een paar dus procent van een een de gevallen zijn ze hulpdiensten. Van de... Het is maar heel af en toe dat ze behulpzaam zijn, zeg maar. De meeste gevallen zijn als ze alleen weg... maar tot last. Ja. ja, als je inderdaad, als je dus wegvraagt of zo. Maar goed, um, even kijken, hoor. we moeten uiteraard weer verder. Um, Turkije bevestigt blokkade van website NOS. Was het vanwege fake news? <laughs> ja, ja, ik krijg het idee dat ze in, uh, in Turkije fake news aan het bestrijden zijn. En uh, NOS maar geblokkeerd hebben. Ja, ja, uh, ja. Nou, het had te maken met, uh, <laughs> En dan was er de een filmpje uitgezonden van die uh, moord op die ambassadeur. En uh, ja, dat was bij de Turkije in het uh, verkeerde had uh, geschoten. Want ja, stel je voor dat de Turken in Nederland zouden weten wat daar gebeurd is. Dan kunnen ze hun familie nog eens opbellen in Turkije. Van hé. Hey. Ja, dan vraag je of zou mensen dat in Turkije nou niet uh, weten of zo. Dat het geheim gaat ja. worden, gehouden worden. Nou, ze mochten vol volgens het bericht mochten ze alleen uh, de officiële Turkse lezing uh, uh, horen. Dat is natuurlijk true news, hè? Ja, ik, ik vind het een beetje ook van het verleden, ja, een, beetje, een beetje censuur uit het verleden. Volgens mij kan je het niet meer op dit soort manieren ja, in, inperken. Tenzij je het hele de hele wereld gaat beslaan of zo. Maar ja, het idee dat, dat de Turken geen nieuws van buiten kunnen krijgen als, uh, als je een website blokkeert... Dat lijkt me echt heel uh, ja, optimistisch van uh, de Turkse overheid. Absoluut, ja, Absoluut uh, want uh, ik durf te werden dat hij lang op de Pirate Base staat. Ja, precies, dat wordt gewoon als filmpjes uh, naar nou, elkaar toegestuurd. Uh, ja. Het tegenovergestelde gebeurt, denk ik zelfs, van oh, als het is, dan wil ik even weten wat men voor mij pro verborgen probeert te houden. Maar. Uh, je krijgt het, uh, wat het Barbara Streisand effect wordt genoemd. Die probeerde ooit met een rechtszaak te voorkomen dat er foto's van haar nieuw huis gepubliceerd werden. En er was nog nooit zoveel aandacht voor een nieuw huis hè, na deze rechtszaak. En dat maakt niet uit of je de rechtszaak wint of niet. Of, uh, ja. <tus> En hoe zo probeert, de, zo probeert Turkije nou eigenlijk te doen alsof dit nooit gebeurd is? Wat voor nut heeft dat voor hen? Ja, ik weet niet zullen alleen dat de officiële lezing uh, wordt uh, volgespeeld. Ja, ze nemen dus, uh, een persberichtje en uh, daar moet iedereen zich gaan houden en uh, ja, mag de, niet zien de, dat de, hij is de band, de band tussen Rusland en Turkije staat hier op het spel, maar Turkije is eigenlijk een beetje aan het draaien. Of De Turkse regering is een beetje aan het draaien van de NAVO weg en van het Westen weg richting Rusland. En dat is een aantal keer geprobeerd te verhinderen. Eén keer door een Russisch vliegtuig neer te schieten. Dat een millimeter over de Turkse grens ging. En ja, nu met... Uh, ja, ik denk dat die aanslagen er ook wel deel van uitmaken. Uh, nee, ja, deze aanslag op de... Op de Russische ambassadeur, dat is natuurlijk ook, uh, ja, bedoeld om de zaak weer op scherp te zetten tussen Turkije en, en, en Rusland. En, ja, dat willen ze, dat willen ze niet. Dus proberen ze dat in de doofpot te stoppen. Ja, alleen, uh, ja, nou ja, goed, hoeveel Turken uh, in Turkije kijken in NOS? Kijk, wel Nederlandse Turken, die kijken wel NOS, maar Turkse Turken, die kijken natuurlijk geen NOS. Gaat hier overigens om de Turkse publieke omroep, de TRT? Ja. Ja, dat, uh, dat is het. Nou ja, het, uh, het, is, uh, het is een apart verhaal. Het, het, sla, het gaat inderdaad ook... Uh, het sluit niet aan op uh, de 21e eeuwse technologie of uh, wat dan ook, ja. Nou, dus meteen hebben we nog een leuk bericht erover, over Trump. ja <laughs> Die heeft ook iets uh, voorgesteld over teruggaan naar, in de tijd. Maar eerst nog een uh, klein berichtje. Staat erkent uh, schenden persvrijheid in afluisterzaak uh, journalisten. Ja, over de Turkse toestanden in Nederland gesproken. Nou, ja. Ik vond het wel redelijk ver gaan eigenlijk dit. Want hier blijkt dus dat, dat er zijn een aantal journalisten, Jolande van der Graaf en Joost de Haas. Die uh, hebben iets gepubliceerd, namelijk dat de AIVD fouten zou hebben gemaakt bij het onderzoek naar de oorlog uh, in Irak in 2003. Over de Weapons of Mass Destruction. Het staat hier heel uh, apart. De Verenigde Staten vielen om die reden het land dat jaar binnen. Uh, ik weet niet of dat is omdat de AIVD fouten had gemaakt. Maar laten we zeggen vanwege die Weapons of Mass Destruction. En ja, zij schreef een artikel voor, ja, ik dacht dat het Telegraaf was, dat de AIVD daar dus fouten gemaakt heeft. En wat gebeurt er? Die Ze worden afgeluisterd in de hoop hun bronnen te achterhalen huiszoekingen verrichten waarbij computers, telefoons en agenda- en navigatiesystemen... en aantekeningen in beslag werden genomen tegen deze huiszoekingen... en in beslag namens procederen de krant tot het Europese Hof. Ja, we hebben ze wel gewonnen dus, maar dat gebeurt er dus kennelijk als jij voor een nationale krant... ...de waarheid opschrijft... Dan, uh, ...dan komen ze inderdaad gewoon bij jou binnenvallen... ...en je computertelefoon en de hele zooie... ...en je navigatiesysteem ook nog in beslag nemen. Ja, ja en in 2006 waren er ook nog twee uh, telegraafjournalisten... ...waarvan uh, eentje was dan weer de Joost, de Haas uit zijn, uh, mijn hoofd... Uh, ...die was ook gegijzeld... ...ook zeg maar door dezelfde AIVD. Er waren wat uh, gespannen verhoudingen tussen uh, telegraaf en uh, in de AIVD... En het gaat inderdaad ook over van, hè, wat is een staatsgeheim? En nou is het met geheimen natuurlijk zo, eh, op deze geheimen, eh, wat er ging hè, over die eh, publicatie van eh, de gegevens. Waarop, eh, zeg maar, Nederland is toen, als ik het goed herinner, niet ten oorlog gegaan, maar zegt... Eh, Politieke steun toe. Zoiets, ja. Ja, op basis van die informatie, zeg maar. Dat is, zeg maar, wat er is gebeurd. Hè? Had de AIVB een ander knipselarchiefje aangelegd, hè? dan had Balkenende dan, hè? dat is dan de hoop. Een ander besluit. Uh, <laughs> maar ja, natuurlijk... Het van Amerika, dus het was echt niet gebeurd. Hè. Ja, maar uh, natuurlijk uh, zul je toch ook enkele dingen vrij moeten geven... Hè, ook als staat zijnde van waarom je überhaupt een oorlog begint. Tenminste, dat lijkt mij wel zo democratisch. Dat je als staat weet van, nou, hier gaan jullie jongens... En tegenwoordig ook meisjes uh, voor, voor dood. sterven. Ja, en ik had niet het idee dat uh, de Telegraaf kwam met uh, complete aanvalsplannen en dat soort dingen. Het was alleen maar het knipselarchief van uh, de AIVD, uh, wat ze een beetje hadden gepubliceerd. Dus uh, ja, in de Verenigde Staten heb je er natuurlijk al meegemaakt uh, tegen uh, Snowden uh, yeah, van... Uh, uh, ja, dat, dat echt als een uh, landverrader uh, wordt, wordt die dan uh, uh, neergezet. Terwijl ook hij is zeer selectief geweest met wat pub publiceer ik wel en wat niet. Sterker dat nog, dat is, de, dat is door de Guardian geloof ik. Uh, er staat zo'n interview met de uh, redacteuren uh, op uh, YouTube. En daar komt een fragment in voor van, ja, hoe wisten jullie nou wat van Snowden jullie konden publiceren en wat niet? En toen zeiden ze, dat hebben wij aan de Britse en Amerikaanse geheime dienst voorgelegd. En als zij het oké okay vonden, dan hebben we het gepubliceerd. Dus ja. daar kan je uit opmaken dat alles wat daar uit die snowden gekomen is, dat is allemaal, heeft stempelvergoedkeuring. ...van de geheime diensten van de, de VS en uh, Engeland gekregen. En, en Want, toch wat je wel te denken moet geven. Ja, en toch uh, zou die dan ontzettend strafbaar moeten zijn. Ja. En, wa en wat is dit nou ook voor geheim? Dat, dat er geen weapons of mass destruction waren... Alsof we dat uh, zonder deze telegraafpublicatie uh, nooit zouden hebben geweten ook. Dat is ook ja. zo. Uh, het, is, het is bijna te dom om te geloven dat het zo is als zo gepresenteerd wordt hier. Dat, ja. Ik heb bijna het idee van het is fake news. Er zit iets anders achter. Het is een soort showtrial om aan te geven dat. Uh, kijk eens, uh, de, we zijn nog steeds een rechtsstaat. De AIVD verliest uiteindelijk. En uh, nogal via het Europese Hof. Dus Europa beschermt jullie tegen. Tegen een politiestaat. Uh, want uh, kijk eens wat voor geweldige rechters daar zitten die jullie beschermen. En de persvrijheid hoog in het vaandel hebben staan. Maar ondertussen het gaat het over iets wat, wat totaal een open deur is. Wat iedereen al wist. Absoluut. Hè? Dus het wordt nu wel in Europa uitgelekt. Hè? En uh, zeker dus ook um, omdat die inval in Irak ging om de coalition of the willing. Zou je dus... Uh, ja, ook met uh, wat de Amerikanen uh, hebben geflikt hè, door uh, te zeggen van uh, als uh, uh, ons personeel uh, voor een volkstribunaal uh, moet komen of voor een tribunaal. Dan gaan we Den Haag invasie geven. Ja, dan gaan we Den Haag invasie geven. Waardoor er dus zeg maar toevallig dan net, hè, voor die uh, inval in Irak, Amerika toch beschermd werd van uh, mogelijke, uh, hoe zeg je dat, uh, aantijgingen voor oorlogsmisdaden. Ik bedoel, uiteindelijk zijn er in obscure landen nog wel aangiftes gedaan, geloof ik, tegen uh, Bush. Ik weet niet, wat, wat, uh, ik weet niet meer precies meer welke landen dat waren. Maar ja, maar die die lijn moeten de illusie van controle geven. Dus ja. eigenlijk gaan ze ook achteraf als iets al feit is. Dan gaan zij nog even het ook beslissen. Dat is eigenlijk ook gebeurd, nou weer met die Europese bankensteun. Nou is er weer een Italiaanse bank die is genationaliseerd. Nadat ze allemaal hadden besloten, allemaal bij elkaar waren gaan zitten. En zeiden we de volgende keer doen we het anders. We gaan geen bail-out meer doen. We gaan nou een bail in doen. En de, en de mensen, de spaarders zijn de schaak als, als de volgende bank omvalt. Dus er valt in Italië dreigt weer een bank om te vallen. Die wordt gewoon Genationaliseerd. En eigenlijk zegt de Italiaanse regering daarmee, we trekken ons geen bal aan uh, uh, van dat besluit dat toen genomen is. En wat zegt de ECB dan nog even? Wij spreken er onze goedkeuring over uit. En dan moeten ze dus achteraf moeten ze eigenlijk uh, goed gaan keuren om te doen lijken dat ze toch de macht hebben. Dat het hun eindoordeel toch belangrijk is. Dat zij aan de touwtjes zitten, zeg maar. Maar ze, ze trekken alleen maar aan de touwtjes van dingen die al gebeuren... en dat, om dat goed te keuren. Want, dan, uh, want ja, als iemand gewoon iets, iets doet... en de negeren gewoon hun uh, bevelen... Ja, dan zou het ogenblikkelijk blijken dat het een papieren tijger is. Dus uh, dat kunnen ze niet ja. doen. Dus moeten ze altijd goedkeuren. En zeker bij die Amerikanen die dan Haag gaan inv invasie gaan plegen... moeten ze natuurlijk alles goedkeuren wat de Amerikanen doen. Ja. Want anders dan zouden ze onmachtig lijken, wat ze in feite wel zijn. Ja, ja en, en, en het roept ook uh, dit soort acties dan... Hè? Dus uh, die uh, twee Telegraafjournalisten eigenlijk uh, opzadelen zadelen met uh, de problemen van de staat. Hè, want het is, het is een fuck-up van de staat. En, uh, nou, hè, de, en, en dan moet de staat hè, dan moet het, moeten die te journalisten maar tegen de staat vechten. En er is ook verder niemand veroordeeld hè, voor de staat, er is alleen maar. Uh -huh. uh, iemand van de staat, tenminste als ik, als ik, als ik dit uh, uh, stukje lees, nou, dan, dan hebben ze het helemaal tot de Europese Hof uh, laten uh, doen. En daar zegt dan iemand van de staat, nou sorry of zo. Uh -huh. Ja, maar er gaat geen AIVD-agent een bak in of geen politieagent die een inval deed. Of, uh, nee, nee er, uh, mensen die uh, ja, computers gejat zijn, dat, uh, ja, daar ja. wordt niemand voor aansprakelijk gesteld. Ja. Het is gewoon een misverstandje en dat is het ja. natuurlijk niet zo, want... Het gaat wel om een cultuur hè, waarin eh, de AIVD gewoon geen fouten kan toegeven. En ik denk, je kunt als organisatie niet bestaan als je ook niet je fouten toe kan geven. En daarvoor zul je dan misschien ook wel je angstbeeld eh, in moeten zetten. Dat, zeg maar, laten we zeggen. Eh, de... Bakker die uh, nog twijfelt of hij uh, morgen zijn brood kan halen. En uh, Jan, die uh, twijfelt of hij morgen nog wel samen is met, uh, met Griet. En uh, opa, die nog wel überhaupt nog twijfelt of die, überhaupt morgen nog wel is. Dat die mensen misschien. Uh, uh, AIVD niet zo hoog uh, op een prioriteitenlijstje hebben staan, dat als blijkt dat de AIVD niet werkt, dat ze dan denken: nee, nou is alle hoop verloren. Eh? Dus je kunt wel van jezelf denken dat je ontzettend belangrijk bent en dat je ontzettend belangrijke dingen aan het doen bent. En uh, nou ja, hè, en af en toe dan, dan, dan vangen ze ook iemand uh, via de media. Maar deze bullshit zeg maar helpt je uiteindelijk niet. Het maakt je organisatie ook niet beter, want je leert er niet van. En nou ja, de grap is dan ook van dat na die gijzeling hebben ze dus, uh, ze, drie jaar later zijn ze dus uh, dus weer bij de Joost uh, binnengevallen, hebben ze allerlei computers en uh, telefoons uh, in beslag genomen, eigenlijk voor hetzelfde. Uh, dus zo van uh, wat zijn je bronnen? Maar toen was zeg maar, de hoofd van de AIVD Gerard Bouwman en die was nog vorige maand in het nieuws vanwege de C.O.R. van de politiebond. Oh ja, die vent, ja. Ja, grote prutsen. <laughs> ja. ja, de man van de Bad Eindgate affaire. Ja. <laughs> ja, ja, grote corruptie. Ja, dus dus ja, waarschijnlijk zit de politiek het een en ander er ook wel uh, om scheef dan of zo weet je? Van uh, dat dat wat een beetje lastig maakt of zo, van dat daarom maar uh, journalistjes worden gepest. Ja. Ja, dat maakt het voor journalisten ook veel aantrekkelijker om uh, gewoon maar kopieën over te nemen wat ongeveer rechtstreeks door de geschreven wordt. Dat is veel veel veiliger. Je wordt niet midden in je nacht van je bed gelegd, uh, ja. je spullen gejat, uh, je hoeft niet in angst te zitten uh, ja. en, en je wordt goed betaald. En, ja. Nou, ja, maar hoe eh uh, ja. Nou, het probleem is dat als journalist word je slecht betaald hoor. Ja, maar moet wel zeggen, in deze zaak heeft de shoe-paradijs zich heel... Uh, als een goede werkgever zich opgesteld. Dat is ook ziedend, ja, Ja, een raad van journalistiek ook en zo. Maar ja, daar luistert verder toch niemand meer naar. En, uh, <lacht> ja, want... Uh, nou ja, dit hoorden we waarschijnlijk dan ook een beetje bij dat nieuwe uh, World Order uh, gebeuren. Waarbij... Uh, ...Nederland zich blijkbaar toch aansluit... ...klakkeloos bij de Verenigde Staten... ...ja, hè, het lijkt dan ook alsof... We ...in Nederland sowieso zo... ...niet de tijd meer hebben... ...om een, een, een retrospectie te doen... Van wat betekende dat nou, de Irak oorlog en dat soort dingen? Wat heeft dat nou met ons gedaan? En uh, hey, Want uh, de brood van morgen moet alweer op de plank uh, komen, zeg maar. Ja, dat, dat, ik, vind, ik vind dat dit wel een beetje bij de uitholling van de samenleving hoort. Als de beschermer zeg maar, je al niet beschermt, maar voornamelijk als verdachte aanziet, hè, want dat... dat die journalisten zijn dan ook voornamelijk uh, verdacht en zo. Ja, dan vind ik dat je op zich ook staatsondermijnend uh, bezig bent. En, en toch lukt het elke keer om in, toch lukt het elke keer individuen om, uh, om zulke afwegingen te maken. Van ja, we gaan uh, journalisten uh, lekker pesten. Ja. ja, dan gaan we nog even naar Trump toe. Ik had hem al uh, aangekondigd. Hij roept Amerikanen op onbelangrijke berichten voortaan niet meer via de e-mail te sturen, maar gewoon via papier. Ja, je moet er maar op komen. hè. Ja, ja op zich hij hij roept de Amerikanen op. Ik, dat vind ik altijd een beetje een beetje uh, vage titel van uh, niet representerend voor de inhoud. Want hij zei eigenlijk gewoon van ja, als je dingen veilig wil versturen, dan moet je geen e-mail of computers gebruiken. Dan moet je het per papier doen. Maar eigenlijk doe je daar maar geen oproep nog. Ja, het is een mening. Mm. Advies misschien. Ja. ja. En op zich is het niet eens zo gek, hoor. Ik bedoel, ja, dat is eigenlijk wel logisch. Ja, je wil niet gehackt worden. Ja, stuur dan maar gewoon op papier. Uh... Ja, logisch. Ja, sterker nog, Hillary was... Uh... Had meer kans gehad als... Uh... <laughs> als ze dat advies van Trump had opgevolgd. <laughs> dat ook. Maar uh, uiteindelijk hè, was die Anthony Weiner ook... Uh, he, speelde uiteindelijk ook een doorslaggevende rol. Er ja, was, was e-mails een... e op zijn computer. Ja. ja. Uh, voordat ze dickpicks had hij eigenlijk maar... met zo'n Polaroid camera moeten nemen. zo'n zo dingetje. <laughs> ja. En dan uh, via de... Uh, <laughs> de courier naar uh, zijn vrouwelijke fans ja. uh, moet sturen. En dat verkomt dat je hele computer uh, moet worden uh, onderzocht. Uh, ja. dus... Het verhaal ook ging dat, hij, dat ze in een mapje stonden, uh, insurance policy ofzo. Dat hij, okay. dat hij die, uh, misschien die e-mails wel doelbewust heeft gekopieerd voor het geval... Uh, die ooit nog in het probleem mocht komen. Zeg maar. uh, nou, ik denk hè, dat het spel uh, ook bij de liberalen... Uh, niet, niet, hè, dat, dat, dat wil je als mens ook niet altijd weten. Er, zitten, uh, er, er zullen ook wel hele nare kantjes aan zitten. Hè, dat hebben we ook wel gemerkt aan uh, nou ja, de e-mailtjes van Hillary ook inderdaad. van uh, Hoe ze Bernie Sanders uh, buitenspel hebben gezet uiteindelijk. Hè, en hoe, hoe er ook over werd gedacht. En uh, het staat wel, trouwens wel haaks op de introductie van internet zoals ik het heb meegemaakt. En waarschijnlijk uh, heb ik ook de internet zoals ik mij is geïntroduceerd ook nooit meegemaakt. En mij, mij was het een beetje zo uitgelegd zoals een, ja, volgens mij heette dat ARPANET, dat de Amerikaanse militaire, hoe heet dat, uh, Amerikaanse leger... Je had, zeg maar, behoefte aan snelle communicatie. Dat dan ook, zeg maar, dat het niet traceerbaar was. Dat zou, zeg maar, ook een van de voordelen zijn van internet. En dat zou dan gebeuren doordat een boodschap zou dan al standaard in kleine pakketjes via verschillende kanalen worden gestuurd. En volgens mij, uh, is dat ook nooit geweest. Volgens mij gaan al je pakketjes, uh, via, je bericht wordt dan wel in, in stukjes geknipt. Maar het gaat allemaal via dezelfde route. Daardoor kan, kunnen dingen ook worden onderschept. Nou ja, dat, dat is niet zo dacht ik hoor. Het is wel een package switch network. Nou ja, dat is op het laagste niveau in ieder geval. Oh, nou, ja, nou ja, goed. Zoveel weet ik er dus ook niet van. Alleen volgens mij... Ja, ik heb een keer een Wikipedia pagina... Eh, dat proberen te ontcijferen wat er stond. zeg maar. Ja, het, is, het is bij die Podesta e-mails... dat is de tweede de, de campagneleider... Dat is gewoon met een, een phishing action gedaan. Dus ze hebben een mailtje gestuurd van... Hey, uh, ...je wachtwoord uh, is een uh, rare login geweest... ...en je moet snel je wachtwoord veranderen. En die is omgeleid naar een site... Ja. ...waar hij zijn wachtwoord uh, ging invullen om het te veranderen. En ja, toen was hij zijn wachtwoord kwijt in feite. Want uh, ja, dat, is, dat is gewoon een, een, een standaard phishing e-mail... ...die iedereen krijgt. Zeg maar. Alleen deze was speciaal op hem gericht dan. Wat ze dan spear phishing noemen. Mm. Uh, en die andere e-mails van de DNC bijvoorbeeld... die zijn waarschijnlijk gewoon door een insider gelekt... door iemand die, die dacht van nou, uh, dit, uh, vind ik, hier sta ik niet meer achter... en waarschijnlijk is dat die vent geweest die op raadselachtige wijze vermoord is... <küm> dus ja, de, de, de, de, dat soort gaten zitten er altijd in... want ze gebruiken ook vaak een list... en, en die luisteren ook helemaal niet internet-stapen... want ze, op een gegeven moment hadden ze door dat de e-mails geïndig waren... Toen, uh, toen schreef, schreef, er iemand een e-mail naar de hele groep van, oh, uh, ons paswoord uh, is gehackt, uh, hier is een nieuw paswoord. Ja, uh, dat is natuurlijk ja. belachelijk. Dan uh, de, kan de hacker die kan dat ook meelezen, die kan ook zo'n wachtwoord veranderen. Uh, dat geloof je gewoon niet. Dat, dat, uh, dit is ook een generatie-effect denk ik. Dat zijn natuurlijk allemaal hele oude mensen. Ja. En de, die trappen ook wel in de domste dingen. Het is niet zo, uh, zo gevaarlijk, maar ja. En het is, het kan ook nog zo zijn dat de NRC alles afluistert. Dat is ook, het, dat verhaal gaat natuurlijk ook dat de NSA en de CIA een beetje om strijd met elkaar hebben om het grootste budget en uh, slagkracht en medezeggingskracht. Snowden was natuurlijk ook iemand die, die ooit bij de CIA werkte en bij de NSA, van de NRC enorme onthullingen deed. Dus die eigenlijk de NRC ...in de kwaad dat daglicht stelde. En hij kwam van de CIA af, Dus dat is ook wel een beetje verdacht. Absoluut. Het is ook raar als je bedenkt hè, dat niks Nixon... Uh juist voor dit uh, af treden. Ja, dus dan zou je, als, uh, ja. als, je zou als geheime dienst zou je gewoon compleet ja, complete top in de bak uh, moeten hebben, zeg maar. Omdat dit is gewoon uh, niet ethisch handelen, lijkt mij. Ja, kennis is macht. En als je de juiste kennis hebt en de NSE kan natuurlijk alles afluisteren. Omdat, ja. Dat is wel zo, denk ik. Dat die... Uh, dat die ja, hebben... ja, dat, ze kunnen het wel, maar het mag natuurlijk niet. En ook al ben je de NSE, dat mag niet. Je mag niet zomaar uh, alles en iedereen afluisteren. Daar hebben we een schuit Ja, ik denk <laughs> dat op, uh, Ze hebben natuurlijk een enorm uh, centrum neergezet in, ergens in de woestijn. Maar uh, dat, dat is natuurlijk niet voor niks. <laughs> dus uh, nee, ja. Ja, ze, ze luisteren wel degelijk alles af. En, ja, en die politieke top, dat is natuurlijk één grote uh, troep. En uh, pleursbende en achter, achterkamertjes, deeltjes. En uh, ja, dit zijn we ook niks verbazen. Allemaal satanisme en dat soort zoi. Dus ja, als je dat weet, dan, dan kan je gewoon. Uh, je, Gooi het op straat en ja, dan uh, is het afgelopen met een kandidaat. Uh. Ja. ja. Nee, maar goed, ja, er was nog iets aan de hand met die phishing mail... Hè, ...want dat heeft nog heel lang gewoon online gestaan, toch? Ja. Tenminste, die pagina waar hij uh, in moest loggen. Ja, stond ook van ik, ik kom er uit stond, Rusland. In de, ja, dat stond in de bron Ja, ik kom uit de Rusland. Ja. weet je wel. Of de, de Russische beer Hallo, of zoiets. Hallo Poetin. Ik ja. heb Poetin. En op basis daarvan wordt dan gezegd... Ja. Ja, zie je wel, even bewijs. Het, het waren uh, Russen. John McCaffrey al zei van uh, als het lijkt dat het uit Rusland komt, dan komt het niet uit Rusland. Nee, nee, nee. nee. Ja, ja, er was uh, van. Uh dat die uh, van de DNC dat dan ook uh, via Nederland is gebeurd. Dat was uh, deze week in de nieuws. Uh, ja. uh, via via torre uh, netwerk. Net zoals die uh, Berlijnse aanslagplegers ook altijd even Nederland bezoeken. Dat is echt, ja. uh, <laughs> Sancties genomen worden tegen Nederland. Wij tellen echt mee hoor. <laughs> ja, uh, ja. niet gefeest. Nou, ik zie een uh, leuke tweet van uh, Trump gisteren ja uh, oh, yeah. Somebody hacked the DNC, but why did they not have hacking defense like the RNC has? And why have they not responded to the terrible things they said and did, like giving the questions uh, to Hillary? Ja, ja dat is, dat is een punt. grote punt om de aandacht af te leiden van de inhoud van de e-mails, en dat lukt ook al gedeeltelijk. En uh, de aandacht meer op wie, wie ze ja, openbaard heeft, zeg maar. Of dat dan niet eens meer, want dat was Wikileaks. maar uh, of, Nee, dat was geloof ik... Uh, die DNC kwam ergens anders vandaan, hè. Project Veritas, geloof ik. Of, nou ja, één van die twee. Mm. Of, of, ja, allebei, allebei. Net ook door Wikileaks. Eh. Ja, of Gucci Fair 2.0 heb je ook nog gehad. Maar de aandacht wordt heel erg gelegd op wie, wie dat dan gelekt heeft of zo. En niet... Wat erin stond, bijna niemand heeft het daar meer over. Nee. nee. Over bijvoorbeeld dat Hillary zei dat ze een publiek en een privé standpunt had, omdat, ja, het privé standpunt, dat zou publiek onverteerbaar zijn voor de achterban. Ja, dat ja. zijn dingetjes, uh, ja, die worden allemaal een beetje onder het tapijt geschoven. Dan nog de pizza bestellingen. <laughs> ja, dat is een heel overeen ja. ja, goed, er wordt gezegd hè, dat, uh... Dat er wel een filter is hè, op uh, e-mails. Dus op een of andere manier worden dingen wel uh, opgepikt. En dat zou dan ook, uh, dat zou, zeg maar, ook het verhaal waarmee ik internet heb leren kennen, zou dat ook beademen. Dat je dus uh, uh, die pakketjes kun je zeg maar opvangen, als je wil. Uh, dus ondanks dat het nu allemaal via passwords is gegaan en dat soort dingen, uh, zou je dus ook echt uh, letterlijk kunnen onderscheppen als je wil. Dus een soort afluisteren. Ja, ja, je hebt nou die HTTPS, hè, dat is een, uh, een secured link, heb je dan een encrypt uh, link, ook voor bankzaken. Van de bron naar de, gaat alles versleuteld van de bron naar de, naar de bestemming, zeg maar. Dus dan ja. zou je bankzaken wel privé zijn, maar het punt is daar dat die certificaten, die zitten dan bij een centrale certificaathouder. Ja. En uh, daarvan is natuurlijk al eentje in Nederland, is er al. Uh, was er al ge, ja, geïnfiltreerd, of die was uh, besmet, of wat was er nou ook weer mee gebeurd, ik weet niet meer precies, maar uh, daardoor was eigenlijk de hele certificatentoestand niet veilig. En, uh, je hebt een trusted third party is altijd een probleem. Want dat betekent dat één partij een enorm cent centraal punt van aanval is. zeg maar. Want ja, als je die weet te, te overmeesteren en je weet daar alle certificaten van te krijgen, dan kan je alles afluisteren gelijk. Ja, dus uh... Dus uh, nou ja, hij heeft gelijk. Alleen, uh, nou ja, je moet de brieven dan ook uh, na het lezen verbranden. Maar uh, ja, ook van je boodschappenlijstjes. Hè? Dat moet je ook uh, zo doen. Ja. Zo, zo uh, kun je trouwens denk ik nog het meeste omzeilen. Hè? Door gewoon boodschappenlijstjes uh, ook uh, rond te sturen. Zo van, wat, wat doet hij nou? Weet je? Ja, wat je zou kunnen doen volgens mij om je hier goed tegen te wapenen is... Um, vooral tegen overheidsspionage, want ik denk dat ze uiteindelijk wel gaan zeggen van ja, wij willen overal achterdeuren in hebben, um, en dat, ja, dat wordt ook nog heel moeilijk, want als er iemand achterdeur in zit, dan is het eigenlijk bijna voor iedereen open. Maar mm -hmm. dan zou dan een achterdeur zijn alleen voor uw overheid, zodat nou, daar hoef je natuurlijk nooit bang voor te zijn. Die, die hebben alleen maar goede dingen in uh, in gedachten om je veilig te houden en zo, en te beschermen van moslims. Maar <coughs> uh, ik denk dat ...dat je zou een encryptie toe kunnen passen... ...die alles versleutelt in de triviale dingen... ...zoals kattenfoto's of zo. Hmm. En dan heb je een eerste laag... Heb je een soort uh, ja ...dat er alleen maar kattenfoto's heen en weer gaan. En uh, ja, dan kun je gewoon zeggen... ...ja, hoor, hoor is ik het laag? Gewoon kattenfoto's versturen. Maar daar kan je dan informatie in verbergen. Hmm. Uh, yeah. Want als je het gewoon helemaal encrypted hebt... ...dan zal de overheid je gijzeling gaan nemen... ...om te zeggen, we, we willen horen wat je gezegd hebt. Yeah. Je moet de sleutel geven. Ze zo kun je ook bij Schiphol een gevangenis gooien om te zeggen, nou we willen dat je je telefoon uh, openzet uh, voor ons, anders mag je niet verder. Nou, ja, dat kan. Ja. ja, ook als je je ad ad ad adressenlijsten, dat soort dingen, dat, die zijn uh, heel gewild. Ik denk uh, dat als je als uh, veiligheidsdienst, hè, ben je ook heel benieuwd naar de netwerken van mensen. Als je er één hebt, heb je ze allemaal. Ja, ik ja dus het uh, nou, ding als Facebook is echt een zegen voor uh, overheidsdiensten. Uh, WhatsApp waarschijnlijk ook wel. Hè. Gewoon van met wie sta je allemaal in verbinding. Ja, en navigatie, op... ook gps, wordt ook gebruikt. Hè? Als jij vaak bij mensen mens in, een, in de, de buurt zit, dan, ja. uh, dan heb je ja. waarschijnlijk ook uh, relatie aan elkaar. Ja, er zijn ook uh, fantastische uh, mogelijkheden voor uh, tegenwoordig. Hè? Uh, uh, je mobieltje staat uh, altijd uh, uit te zenden. Dus ja, de mogelijkheden zijn wat dat betreft ook zo enorm om je te controleren. In wezen heb ik gewoon de hele uh, roep om privacy omgegeven. Opgegeven. Zo van als de overheid uh, alles wil weten, zeg maar, ik vind het prima, ik heb uh, geen probleem mee. Eh, andere totalitaire regimes hebben dat natuurlijk ook geprobeerd. En, uh, je weet dat, ja. In de Sovjet-Unie hebben ze ook enorme kaartenbakken aangelegd. En alles werd opgeschreven. Ja. En precies nee. hoeveel geld je had, hoeveel geld je uitgaf. En, en alles en nog wat. Maar uiteindelijk hebben ze daar niet veel mee kunnen doen. En het idee is nou dat met computers kunnen ze dat wel doen. Maar eh, ja, ik vraag me af als, of ze uiteindelijk toch wat met die eh, informatie kunnen. Ik denk dat dat heel moeilijk wordt. Zeker als het verzet wat massaler wordt. Dan, ja. ja, ze weten inderdaad van alles van iedereen, maar ze kunnen er eigenlijk niks mee. Daar heb ik een beetje mijn uh, hoop op gevestigd nog. Ja, ja, absoluut. Want ja. ook, oh, dat is ook zo, want ze hebben natuurlijk, uh, ooit hebben ze, uh, Turing was dat, geloof ik, die heeft uh, met die Enigma mm -hmm. gekraakt. Mm -hmm. En dan kon je de, konden ze de communicaties van de naties onderscheppen. En dat hebben ze eigenlijk nooit echt gebruikt. Want het gevaar was altijd van ja, als we, we weten nou dat, dat die Duitsers deze boot gaan uh, torpederen. Maar als we, als we daarna tegen maatregelen nemen, dan weten de Duitsers ook dat wij hun code gekraakt, geraakt hebben. En dan kunnen we hem daarna niet meer gebruiken, want dan gaan ze hem veranderen en dan is het weer afgelopen. Dus. Uh, ze wilden eigenlijk nooit inzetten behalve voor dan iets heel groots. En dat, dat is het risico denk ik ook wat de overheid nou heeft. Dat ze, ja, ze, ze luisteren wel iedereen af. Maar op het moment dat ze het in gaan zetten, dan geven ze zich eigen bloot. Dan worden iedereen gelijk een stuk voorzichtiger. Dan uh, worden ze een stuk banger van de overheid. Dan gaat de geloofwaardigheid van de overheid als beschermer uh, door het toilet. Dus ze, ze, ze moeten heel erg terughoudend zijn met het echt gebruiken. Ja, maar ik wil dus nog steeds, dat noemen ze dan de grote vis als dus jij een kleine dief bent, dan laat ze je vaak gaan en wachten ze tot je groter bent. En dan pakken ze je. Ja. Dus uh, de vis moet groot genoeg zijn voor, voor, voordat ze hem gaan vangen. Oh yeah. ja. ja, DigiNotar. Dat was trouwens dat uh, schandaal toen. Dat, uh, dat was een uh, partij die dan al die encryptiecertificaten bewaarde voor iedereen. Uh, en die, is, uh, die was gekraakt. Hallo. Okay. Maar we moeten weer even verder. Ik heb hier nog een berichtje liggen over... Uh, maar een ene meneer Koopmans, en die roept het volgende. Het Westen moet zich weer weerbaarder opstellen. Ja. Zit hij ook in de groep uh, Libertarisme Nederland? Uh, <laughs> nou, ja, ja. ik vrienden met Victor? Uh. <laughs> ja, hij, kwam, nou, hij kwam daar niet eens voorbij. Tenzij Victor hem uh, gepost heeft, want uh, dat soort dingen... Kan ik dus niet lezen, omdat ik geblokt ben. Ik ben ook... Oh, oh jij ook wel? Ja, ik ben ook maar bij Libertarisme in Nederland gestopt, omdat... Ja, wie, wie, wie is er inmiddels niet geblokt? Ja, <laughs> ik, ik kon er ook geen discussies meer volgen, omdat, uh, omdat ik al nee. door een aantal mensen geblokt ben. Dus, uh, dan heb ik ook geen zin meer. Maar dit kwam voorbij op het Libertarische Forum. En, uh, en ja, hier krijg ik toch wel echt een hele onderbuikgevoel van. Zo van, en dat dit, dit soort dingen komen dan altijd ochtends voorbij En dan, uh, weet je, en dan moet ik nog koffie drinken. En dan ben ik niet op mijn best. En uh, dan, het Westen moet zich veel, veel, veel, veel weerbaarder opstellen. En dat roep ik ook. Alleen ik bedoel wat anders dan deze man. En, en maar hij baseert zich ook, zeg maar, op een hele andere gronden. In wezen, zeg maar, uh, haalt hij ook de hele retoriek weer voorbij, zoals het de afgelopen 15 jaar al uh, voorbij is gekomen. En dan is de kunst dat die mensen die weten het elke keer weer als gloednieuw te brengen. Zo van, zie, dit is wat deze man zegt. en, um, en, en maar, uh, en dan, dan gaat hij draaien en konkelen. Ik ga even proberen. Uh, kijken van hoe interessant het is als ik een aantal dingen eruit pik. Uh, het begint al bij van uh, volgens uh, de Nederlandse socioloog Koeman wordt het gevaar van de radicale Islam in het Westen nog altijd onderschat. En dan komt er een quote van hem: wereldwijd zijn 50 miljoen moslims bereid geweld te gebruiken. En dan denk ik van waarom niet vijf, 50 miljoen en 1? Of, of 49 miljoen? Waarom 50 miljoen? Wat zegt dat over het onderzoek? Dat is wat ik gelijk denk. Want, euh, waar, waarom niet 50 miljoen in 1? Dat is iets wiskundigs trouwens, dat is eigenlijk een domme vraag. Maar, hmm. de onderliggende vraag is zo van, wat betekent het getal 50 miljoen? Wat ja, je kan dat? natuurlijk, de vraagstelling kan ook heel, kan ook zo zijn. Je kan zeggen, 100% van de libertariërs is bereid geweld te gebruiken. Uh, ja, ja. Want als jij zegt van, uh, nou, als, als iemand jou aanvalt, uh, ben je dan bereid jezelf te verdedigen? En je zegt ja, nou, up, weer eentje die bereid is geweld te gebruiken. Dus iedereen die voor zelfverdediging is, die kan in die vraagstelling bereid zijn geweld te gebruiken. Ja. Dus, ja je moet de vraagstelling weten. Ja, hij zegt ook niet van uh, zoveel procent van de onderzochte moslims uh, wil dat. Nee. Hij gebruikt gelijk wereldwijd zijn 50 miljoen moslims bereid geweld te gebruiken. En dan ben je dus al op zo'n manier met taal bezig, zeg maar, hè, dat je al met, uh, met kleuren bezig bent. Als wetenschapper moet je gewoon zeggen van, nou, uh, ik heb een onderzoek gedaan, ik heb een vragenlijstje uitgedeeld. Want uh, zo werkt sociologie. Hè, het is niet uh, zoals Newton dat je... Uh, He, dat je echt een laboratorium uh, of zo uh, kunt gebruiken. Je kunt het alleen maar op basis van enquêtes doen. En ik denk dat als je in 1939 de Duitsers had gevraagd van... Uh, Goh, doe jullie gezellig mee aan de holocaust. Dat uh, een minderheid, uh, een ruime minderheid zou hebben gezegd... Uh, van ja, dat gaan wij doen. En waar zijn de Duitsers mee bekend geworden? Hè? De holocaust. Dus uh, ja, dat gevoel heb ik hier dus ook bij. Want... Uh, zeggen dat je bereid bent geweld te gebruiken, dat is uh, dat je geweld gebruikt. Het is blaffen. Ja, dus, uh, maar goed, dan is de toon al wel gezegd. En dan zegt hij zo van, het stoort mij dat na dit soort aanslagen, en dan heeft hij het over Berlijn, want hij pakt ook zijn moment. Hij pakt zijn moment. Hij zegt het niet in een, uh, in een week vol zomer. Dat iedereen lekker lui aan de strand ligt en van wat kunnen mij die fucking moslims schelen. Nee, er is een aanslag uh, geweest en nou doet hij gewoon een fucking uh, waarschuwing. Maar dan ben je dus niet bezig met wetenschap, dan ben je bezig met politiek. En dan staat hij dan ook van, hè, dan kunnen we zoals uh, hoogleraar sociologie uh, en uh, migratieonderzoek, uh, zeg maar, uh, kun je zelf gaan noemen. Maar in wezen neem je een politiek standpunt in. En dat kun je zelfs nemen, ook al ben je niet gelieerd aan een politieke partij. Want ik denk, het gaat deze meneer gewoon om een stukje ijdele aandacht. Want meneer vindt het ook raar dat als hij zeg maar dit soort dingen zegt... dat hij dan uh, als dom en als racist wordt uh, uitgemaakt. En daar heeft hij wel een punt. Maar dat is ook een beetje het probleem van dit hele debat... Iedereen heeft ontzettend zwakke punten. Het is gewoon uh, gemierenneuk, continu. Maar, nou ja, wat hij gewoon laat, is dus die terughoudendheid uh, waarmee je dus zo'n onderzoek kan presenteren. Dat is wat hij laat. Maar dan laat hij ook al iets zien, namelijk wat hij wil. En daarom, hè, want dat is dus de vraag: waarom, uh, waarom doen moslims uh, die aanslagen? En ik denk dat het überhaupt al een hele domme vraag is, want het is, de ideologie is, dat is wel een soort brainwashing, maar ik denk zeg maar dat uh, het uh, te weinig is om door de grens heen te stappen. Als je een aanslag uh, pleegt, dan laat je ook heel veel achter. Uiteindelijk, dus Terwijl je heel drugged out bent of weet ik veel wat. Als je de keuze maakt van ik uh, ga uh, radicaal worden en ik ga uh, strijd leveren, dan maak je keuzes. Een van de keuzes die uh, moslims tegenwoordig altijd nemen is, ik neem mijn paspoort mee. Maar een andere keuze is, dat je gaat zeg maar, over die grens heen van laat ik anderen nog wel leven of niet. En die neem je volgens mij nog steeds niet zomaar. En nou is het dus zo van, Amerikaanse soldaten worden natuurlijk, uh, voordat ze op oorlog uh, worden gestuurd, in hun kindertijd uh, nog netjes uh, getraind met, uh, wat is het, Call of Duty en zo. En dat is allemaal fantastisch, maar uh, nou, komen die mensen zeg maar hier naartoe en hebben ze hetzelfde getraind, dan is het allemaal boehoe. Maar dat is natuurlijk ook een beetje een deel van het probleem. Er kunnen wereldwijd best 50 miljoen moslims zijn... maar een meerderheid van die moslims zitten natuurlijk daar en uh, niet hier. En een deel van die moslims worden natuurlijk ook radicaal... door wat wij daar doen. En dat, dat vergeet Ruud Koopmans volledig in het uh, verhaal. Namelijk uh, de clusterbommen... Uh, de steun aan Israël. En weet ik veel wat. Hij heeft het alleen maar over. En, en dit is, hoort dus compleet bij. De, de, de propagandaretoriek Van die uh, PVV liberalen. Van ja uh, onze vrijheid. Onze vrijheid en onze grenzen daaraan. Staan onder druk. Door uh, bewegingen van buitenaf. En ik kan me voorstellen dat je bang voor bent. Bedoel, dat is iets dan. Wat ik de laatste jaren dan heb meegekregen van, oké, okay, ook al is de kans op een aanslag, realistisch gezien dat het door jou gebeurt, is ontzettend klein. In Nederland maak je dus, ondanks de Nederlandse voetbal, voedsel- en warenautoriteit, nog meer kans om dood te gaan aan voedselvergiftiging. Maar goed, hè, laten we eens even hierop focussen. Van, hè, uh, wat is die bedreiging? Nou, dan, dan kan er inderdaad een en, wat gebeuren, een en ander gebeuren. Kun je het voorkomen? Nou, ik denk van niet. Maar uh, heel veel mensen zeggen ook van het moet gebeuren. En dat zegt, uh, en dat zegt Koopmans ook. Van Er komen heel veel mensen uh, binnen waarvan we niet weten wie, ze, wie we zijn... En uh, ja, uh, sluiten die mensen ook wel aan op uh, de Europese normen en waarden. En uiteindelijk is zeg maar die stroom een aanval op onze Nederlandse rechtsstaat. En dan denk ik van, ja, en dat klopt dus niet. Dat klopt dus niet. Want wat hij doet, en dat is dus wat ik heel veel zie gebeuren, is je kunt niet 50 miljoen uh, moslims uh, weigeren ...omdat ze zeggen dat ze bereid zijn iets te doen. Want zo werkt onze rechtsstaat niet. Onze rechtsstaat werkt altijd achteraf. En dus wat zo'n lul dan doet... ...is de rechtsstaat van tevoren al uit Namelijk, uh, nou ja, laten we dan voor die mensen... ...dan maar andere regels opstellen als ze binnenkomen. Dat hebben ze verdiend. En ja, ik denk van... Uh, nou, ik denk dat het niet zo is. Maar goed, daarover kunnen we van meningen uh, verschillen. Nou, dat... Jongens, hebben jullie er een andere mening over? <laughs> nou, ik vraag me vooral af uh, wat hij van plan is om te doen om ons uh, weerbaar te maken. Nou, nou, het gaat dan over om uh, Arab um, moslims te dwingen protestdemonstraties uh, te geven als er ergens een aanslag is. En dat wij, ja, ja. En dat wij als... Terwijl ze het volkslied zingen. Ja, precies. Terwijl wij uh, en, en onze rol daarin is om die moslims daartoe aan te sporen. Zo ziet hij zich dat voor zich. En daar worden ze dan rustig van. <laughs> ja, ja. Daar worden we allemaal rustig van. Voelen ze zich veilig hoor. Ja, en de andere is dus zeg maar, nou ja, de grenzen dus... Uh, uh, uh, dichtgooien voor uh, asielzoekers waarvan je de achtergrond uh, niet weet. Ja, wat, is, wat ik dus een complete uithooring van onze rechtsstaat vind, want je kunt niet uh, rechtstaan uh, voor iets, zeg maar. Hè. Hier worden je rechten ontkend, terwijl je, misschien heb je wel helemaal niks gedaan. Ja, het punt is altijd, denk ik, dat dit soort mensen die zich heel erg over opwinden over het gevaar van uh, uh, buitenlanders... En dat het uh, onze staat versterkt moet worden om ons tegen te verweren. Die zijn heel erg bang van die buitenlanders. Ik denk dat veel mensen die daar dan heel erg tegen ingaan, die zijn juist heel erg bang van de toegenomen macht van de staat en de, en inderdaad de verdere uitholding van de rechtsstaat. Ja. En, en beide zijn blind voor het gevaar van de andere kant misschien. Dat, uh, ja. ja, dat is misschien het beste wat je erover kan zeggen. Ja, er is natuurlijk een, het is niet, zal niet de eerste keer zijn dat, dat de angst voor buitenlanders wordt gebruikt om een enorme politiestaat op te zetten waar uiteindelijk iedereen de dupe van wordt. Ook de meeste rechtse uh, buitenlander bibberaar, zeg maar. Ja en, uh, ja. ja, en dat, en andersom, ja, het kan natuurlijk ook gebeuren dat de immigranten de hele tent overnemen. Dat uh, zou je vanuit de Indianen gezien kunnen zeggen die in Amerika rustig hun uh, bizons aan het jagen waren en opeens uh, vrij korte tijd helemaal weggevaagd werden, zeg maar. En nou we nog in een, in een soort concentratiekampje zitten, met een, met een, een gokvergunning. Ja, nou ja, en, en het is natuurlijk zo, hè, van die angst voor verandering. Ik bedoel, uh, 10.000 jaar geleden had je de, de trechterbeker en de Klopbekervolk, volk, die hunnebedden bouwden. Ja, die hadden ook een ander soort leven, hè, denk ik, dan uh, wat er daarna binnenkwam. Dus zeker... Zijn. Hè. En Nederland is altijd uh, een land geweest van uh, in- en uitstroom. Hè. En de grenzen die wij kennen, die zijn nog niet eens zo heel oud geloof ik. Een paar jaar oud of zo. En... Ja, je kan wel zeggen, denk ik, dat het niet uh, progressieve mensen en linkse mensen denken dat alle verandering een verbetering is. Omdat ze ja, zo zien ze dat als een soort line lineair iets. En dat zag je ook als je naar die oude Sovjetmusea toe gaat. Dan zie je eerst de eerste holbewoner, en aan het eind zie je. Jury uh, Yuri Gagarin in de ruimte onder de aarde cirkelen, zeg maar. dat, dat is het idee. Dus elke verandering is positief en uh, ja, dat hoeft natuurlijk helemaal niet zo te zijn. En ik denk, ja, ik denk wel dat uh, ja, conservatieve moslims uh, in je samenleving, dat dat op zich geen positieve verandering is. Zeg maar. uh, het soort rechtsstaat dat zij over het algemeen voorstaan. Ja, maar dat is dezelfde soort rechtsstaat als wat uh, conservatieve Nederlanders uh, voor zich zien. Ja, ja. ja, zeker. Er zit ja. er geen enkel verschil tussen. Uh, ja. Eén zal het sharia noemen en de ander zal, uh, zal het een sterke overheid noemen. Ofzo. Ja. Waarbij ik ja. nog meer vertrouwen heb in de sharia. sterke uh, overheid. Ja, <laughs> want uh, ik weet niet. In mijn beeld is het ook altijd een beetje zo, uh, dat is nou mijn racisme. Dat als ik moslims iets zie organiseren, in mijn hoofd is het altijd chaos. ja. Ja, ze, kunnen, ze kunnen ook nooit een oorlog winnen. Ja. Dat is, dus, uh, wat dat betreft denk je altijd van, nou uh, oh ja, ze kunnen misschien wel van allerlei ideeën hebben die me niet helemaal aanstaan, maar uh, ja. <laughs> als ik keer blaas dan liggen ze omver. Ja, dus mijn uh, vrouwelijke racisme speelt zeker een rol uh, daarin, uh, in mijn afweging. Dat, uh, maar ja. Hier uh, dreigen we dus inderdaad ook gewoon in weer in onze eigen uh, voeten te schieten door uh, ja, die grenzen maar uh, op uh, te bouwen. Terwijl we hebben al uh, lang een, uh, een uh, afweging gemaakt over de verzorgingstaat. Die was nog niet houdbaar. We gaan nu naar een participatie samenleving. Nou, we hadden nog immigranten binnen kunnen hebben die uh, een steentje bij hadden kunnen dragen. Want ook niet iedere Nederlander is in staat om uh, bij te dragen aan, uh, aan de samenleving. En dan heb ik het met name over die mensen die zwaar uh, obesitas zijn en in een scootmobiel in uh, <lacht> een scootmobiel moeten vervoeren, die je ook steeds meer ziet. En uh, ja, weet je, en en ja, dat uh, gevoel dat je als mens meer rechten hebt op dit stukje dan een ander, ja, ik vind dat maar raar. Ja, we hebben... Ben zijn al een bruggetje aan het bouwen naar het volgende bericht toe? Ja. vraag nou, ik laat me we, af. Ja, laten we dat er maar doen, want uh, nou ja, hey, ik heb de boos... Voordat ik weer dus zo duizelig word als de vorige keer, dat ik niet eens meer weet waarom ik dingen zei. Je uh, zes, zes rondjes heb gedraaid. Uh, <laughs> ja, de gewoon De tijd, de, de tijd uh, moet ook even in de gaten houden. Aan de uh, luisteraars. Uh, de uh, luisteraars. Hey, goed, um, het bericht, uh, wat uh, nu op het programma staat: het is uh, de burgemeester van Palermo, en die uh, beste man die heet Orlando. En die heeft het een en ander gezegd in de Forschant. En ja, Peter, jij was toen bij de ALV hè, van de LP. En toen zaten er worstelen over. Uh ja, moet ze nou een verblijfsvergunning geven of een toeristenvergunning? <tiedacht> <Ja>. <tiedacht> deze burgemeester is gewoon veel libertarischer dan <tiedacht> de, degene op de ALV. En deze man zo'n bijna een socialist. Ja. Geen vergunning, zegt hij gewoon. Nee, fuck it. Fuck al die grenzen. Nou, ja, hij zegt ook voor ja, je hebt al vrij verkeer van goederen, diensten, geld, informatie. Het is ongelimiteerd. Waarom geen mensen? En, en ik denk dat het, ja, dat het wel terecht is dat je inderdaad of alles openzet of, of alles dichtgooit. Uh, en dat zal... Het zal er niet in blijven hangen dat er bepaalde dingen wel vrij heen en weer kunnen gaan en andere dingen niet, zeg maar. En ik denk dat waar het nu heen gaat is alles dicht, zeg maar. dus de, Je ziet dat het steeds moeilijker wordt om geld over te maken naar buitenlandse bankrekening. Om uh, goederen te verplaatsen, Ieder land moet, uh, als je een webshop hebt dan moet je alle btw van alle, alle kopers moet je gaan uh, afleiden en overmaken naar de overheid. Dus het wordt, dat wordt lastiger. De, de vliegvelden lijken steeds meer op een soort uh, fort, waar je helemaal naakt ongeveer onder coma getransporteerd moet gaan worden. So, daar lijkt het, dat het een beetje naartoe gaat. Maar ja, het, het, is, het is wel zo dat inderdaad, het is alles vrij of alles uh, onvrij. Maar. Dat, ik denk dat, dat dat wel de twee keuzes zijn die je hebt. Deze socialist is inderdaad voor alles vrij, dat is wel uh, apart. Ja, ja, ja, Hij ziet ook wel in dat die, die hele crisis met al die uh, verdrinkende. Uh, dat vluchtelingen op de Middellandse Zee, dat het ja dat had allemaal voorkomen kunnen worden als die grenzen gewoon niet was. Of in ieder geval niet zo moeilijk over gedaan werd. Ja, misschien zit er ook wel een beetje een eigen belang bij in. De zin dat ja, ze meren allemaal aan in, in Sicilië. En uh, hij zou het liefst hebben dat ze vrij door konden reizen. <laughs> ja, dat ook wel natuurlijk. ja, ja. Alles is het zijn probleem. En... Ja, het, het is, het is, uh, ik, denk, ik denk dat het heel goed is om het uh, Europese migratiebeleid uh, misdadig, dom en uh, onmenselijk te noemen. Uh, omdat, uh, er wordt wordt totaal niet naar je zaken uh, gekeken. Het is de regel die uh, de boventoon uh, voert. Uh, het is een uh, arbitraire uh, regel. Uh, het... Uh, je kunt zo worden weggezet als een gelukzoeker. Terwijl uh, 40 jaar geleden uh, werden gewoon mensen hier naartoe getrokken, uh, zeg maar. En, uh, en, er zijn, en er zijn uiteindelijk ook de verkeerde conclusies uh, getrokken van over uh, uh, integratie, zeg maar. Uh, het is ook uh, dom. Want uh, uh, je kunt nog zoveel hekken uh, bouwen en, uh, nou ja, uh, ik heb natuurlijk ook nog de ijzeren gordijnen uh, wel meegemaakt. Uh, er zaten uh, prikkeldraad, hoge muren, uh, uh, grens bewapende grenswachten, uh, bewegingssensoren, blaffende honden en uh, mijnen en nog steeds uh, kwamen mensen daar uh, door die grens heen en. Uh, en het sponsort ook criminele activiteiten. Ja, dat is het ook. Hè. Dus hoe strafbaarder je het maakt. Hoe uh, lucratiever het voor de misdaad wordt. Om er een uh, zaak van te maken. En uh, ja, in wezen, in wezen zou, je, uh, zou je gewoon in de samenleving... Uh, ...zou je dat uh, gewoon veel uh, opener kunnen laten. En... Uh, uh, ja, en, en mensen gewoon uh, veel meer een kans kunnen uh, bieden om uh, ook hier in het westen er iets van te maken. Uh, zonder dat je gelijk vermoedt dat uh, ze het daardoor het ook per definitie slechter gaan maken. Want dat is wat er nu wordt gedacht. Elke immigrant die zal het uh, slechter maken. En wee je gebeend als je denkt van dat een immigrant ook uh, iets positiefs kan bijdragen. Hij zegt overigens dat er, ja, er zijn al 4700 mensen verdronken Dat is inderdaad natuurlijk heel triest. Uh, ja. Maar hij zegt wel, ik heb mijn leven lang tegen de illegaliteit en misdaad gevochten. En dat moet ik nu verdedigen uit naam van Europa. No way. Ik wil jammer dat die illegale, illegaliteit en misdaad gelijkstelt. Want een misdaad zou ik zeggen, dat is een, een morele misdaad. Zeg maar, diefstal of ja. uh, moord of uh, dat soort dingen. Uh, terwijl illegaliteit, ja, dat is bijvoorbeeld... Uh, uh, je tabak niet goed verbergen voor, de, voor je klanten. Uh, dat heeft niks met elkaar te maken meer eigenlijk. Dat staat heel ver van elkaar af. Wat ik ook wel interessant vind is is dat, eh, ik weet niet of je dat een beetje uh, gevolgd hebt, ik ben nu inmiddels het uh, alt rijdt, ben ik een beetje kwijtgeraakt, maar uh, die maken soms enorme drukte over, noemen we het een immigrant, noemen we het een asielzoeker, noemen we het een gelukszoeker, dan zeggen ze heel, heel, heel erg overdreven, het zijn geen asielzoekers, uh, het zijn gelukszoekers, of, uh, het zijn geen vluchtelingen, het zijn migranten. Uh, en die woordkeus is heel erg uh, politiek correct. En dat is eigenlijk precies zoals met links ook het geval was. Uh, want links die hadden dan bijvoorbeeld, uh, die hebben dat met, uh, weet ik veel, zwarte. Nee, mocht geen zwarte zijn, of het mocht geen neger zijn, ...dan moest het een zwarte zijn. Maar dan moest toch ook ja. geen, geen zwarte zijn, dan moest het weer een Afro-Amerikaan zijn. En zo heb je, loop je een hele termencarousel door, zeg maar. Elke keer als een term geadopteerd is, dan is die daarna weer besmet en dan moet er een andere term komen. En dat is eigenlijk heel erg overeenkomst tussen links en rechts. En aan de linkerkant hebben het, uh, eigenlijk, ja, die politieke correctheid die werd, uh, zeg maar, werd uh, doodverklaard door, door aan de rechterkant. Van Wat is dat toch vreselijk? Dat je niks mag zeggen overheid, vermeningsuiting gaat eraan en zo. En zij. Bepalen helemaal uh, uh, ja, welke termen taboe zijn en werken welke niet. En ik word er helemaal niet goed van. Maar dan gaan ze aan de rechterkant precies hetzelfde doen met die gelukszoeker, immigrant, asielzoeker en vluchtelingen termen. Dus het, het zit gewoon in de natuur. En dan zie je ook dat het zo weinig uitmaakt eigenlijk links en rechts. Het is allemaal het proberen te controleren van je buurman eigenlijk. En wat hij zegt. Ja, en dat wat, hij doet ja, Eerst wat, maar... wat hij doet. Ja, maar het, het, deelt, het, gaat, het gaat dan ook terug naar eeuwenoude. Uh, filosofische kwesties, hè? ik geloof zelfs uh, Plato, van, hè, dan gaat het dan niet meer over de werkelijkheid, maar hoe de uh, op zich van de werkelijkheid uh, bekijkt. Hè, is het een asielzoeker of een gelukzoeker? Het zegt dus niks over die persoon die het land binnenkomt. Het zegt iets over hoe wij die persoon willen zien. Ja, ik denk, iedereen, echt... iedereen is een gelukzoeker. Ik bedoel, uh, wie zoekt ja. er nou geen geluk? Uh, maar, uh, dat is... Ja, ja. Het is inderdaad ook raar omdat het zeg maar heel... Ongelukzoeker. Ja, heel boos. <laughs> heel boos en jaloers te zeggen. <laughs> gelukzoeker, weet je ook. Ja, Gertford, hè, Gertford. Iemand die geluk zoekt. Ja, straks zoekt hij ook nog goede seks en... Uh, <laughs> Lekker ja. eten. Ja. ja, echt verschrikkelijk. En ja, ja, die grap zit er inderdaad in. Ja, maar dat is toch gewoon een bedoel voor die rechtse mensen. Ik bedoel, de pursuit of happiness. Ik bedoel, ja. ja, als je conservative bent, dan moet je daar toch helemaal voor zijn. Dat is gewoon je right, uh, recht. Ja, maar ja. De streven hier, van geluk. Ja, maar hier speelt dan ook uh, jaloezie uh, al snel een rol. Ja, hè? Van, ja okay. uh, ik denk ja. dat het voornamelijk angst is. Tenminste, dat is wat ik opsnuif. Ik snuif voornamelijk angst op. bang ja. zijn we willen houden wat we hebben. En het kan alleen maar slechter worden. En uh, alles, alles, ja, wat daar aan verandert, dat uh, dat kan, dat maakt het slechter. Terwijl je ook zou zeggen, als er iemand bereid is tegen de overheid te vechten, dan dan zijn het moslims. Ja, de nieuwkomers. Ja. ja. ja. Die, uh, gelijk, uh, die gewoon de terechte vraag zeggen, stellen van... Is het die zit in Ja, is ook een shit, ja. Dat kun je niet menen. Hij ja, me zitten er al zo lang in dat je er al aan gewend bent geraakt. Hè? Ja, leg me nog eens goed uit, ja. Dus, leg me uh, nog eens uit waarom ik een sigaretten moet verbergen die ik wil verkopen. Ja, dit is een slater. Ja, de, dan uh, heb je zo'n meme van dat uh, negen jongetje die zo vragend uh, kijkt. Ja, ja. telling me? Ja. <laughs> ja. <laughs> Sceptic okay. Pearl Walter guy, yeah. ja. <laughs> dus jij wil zeggen echt... <laughs> Ja. ja en, en de, dat het beste... doet zich dan een vrij land. <laughs> ja. ja, maar het beste zit inderdaad vol met zulke ja, rare paradoxen, zeg maar. Hè, van, uh, we beknotten ons uh, voor de vrijheid en dat soort dingen. Ja, maar kijk, als we dat onszelf zouden aandoen, zwaar. Maar nu willen we dat er zeg maar... Ook mensen aandoen die wij niet eens kennen, zeg maar. Ja, dan uiteindelijk zegt het iets over onszelf. En voor mij ook. <laughs> het ja, zegt, wat over, jou. Het Ik zegt, wel, zegt ook wat over Johan. Uiteindelijk zegt het allemaal wat over Johan. <laughs> over <ons>. zegt, <laughs> ja, als je inderdaad de formule uh, algoritmisch zo uh, bekijkt, ja, dan kom je uit bij Johan. Want, uh, <laughs> ja, want jij uh, maakt uitzendingen. Ja, het is natuurlijk ook raar dat, dat onze soldaten hebben allemaal geprobeerd het, de, de democratie in, uh, in hun landen van oorsprong te bombarderen. Ja. En uh, dan komen die mensen hier naartoe van, nou als het bij jullie dan zo geweldig is, nou dan komen we wel bij jullie wonen. Ja. <laughs> is het weer niet goed? Nee. <laughs> ja, dat, uh, nee, nee, je moet uh, echt uh, kapot zijn, dan uh, mag je hier komen. Maar dan moet je ook meedoen aan de samenleving en zo. Het is... Uh, dat is heel raar, eigenlijk. Maar dat ze moeten meedoen aan de samenleving. Maar dat wordt dan ook weer onmogelijk gemaakt. Ja. En, en ontmoedigd aan alle kanten. Want, eh, uh, ja. onmogelijk gemaakt door minimumloon. Door allerlei arbeidscontracten. Waardoor niemand, eh, uh, zou iemand zou durven aannemen. Nee. En, en door allerlei uitkeringen. Waardoor ze, ja, überhaupt al niet gemotiveerd zijn om, uh, Nee, om nee wat, wat, dat wordt dan wel de makkelijkste weg. Wat verder geen luiheid. is. Dat is de enige, de enige weg die open is. Ja. Open wordt gelaten. Ja, ja. Dat, uh, nou ja. Ja, uh, als het dan inderdaad gaat over uh, uh, westerse waarden en dat soort dingen. Dat Koopmans gooide dat ook al in de groep. Van, ja, laat het dan maar gewoon eens even hebben over wat dat dan is. Want uh, elke keer als het dan wordt gezegd van, ja, westerse waarden, ja, welke dan? Hé, welke? ja. Verplichte verzekering voor iedereen. Ja, het is gedachtegoed. En dan zeg ik altijd, wie, wie, wie bedoel je dan precies? Marx... Uh... <laughs> ja, de, beste, de engels. <laughs> ja. <laughs> Rousseau. Jean-Claude <laughs> <John -Scott> Juncker. <laughs> de hele de Schule komt toch ook uit Duitsland? <laughs> ja. De naam sorteerde wel? Keynes, Keynes, die kwam uit Engeland. Ja. Piketty, ja, eigenlijk alle, alle grote stromingen die, die allemaal rampzalige miljoenen doden tot gevolg hebben gehad, die zijn allemaal in Europa bedacht. Hè. Uh, uh, Marx, Engels, fascisme, communisme ja, <coughs> ja. zou je kunnen zeggen Ja, ja. ja en uh, het uh, moet nog uh, even goed uh, doordringen dat uh, uiteindelijk is de islam ook een, uh, een Romeins uh, complot geweest huh? nou, ik, ik lul maar wat maar <laughs> <laughs> maar, ja, maar het, het gebied waar het, het voortkwam, dat, dat zat inderdaad in de Romeinse Rijken ja ja ja, en, uh, Als je, ja het, het is natuurlijk er zijn de meningen verschillen erover maar sommigen zeggen dat het islam dan voortkomt uit het arianisme wat dus ja. heel populair was in een bepaalde streken in het Romeinse rijk dus ja ja zover dus ja, klopt het wel ja. ja en op een gegeven moment had je dan ook hè, het uh, Byzantijnse rijk en dat soort dingen weet ik veel maar dat uh, aan het verhaal zeg maar van wat uh, want het, dit gaat dan ook weer, dit gaat niet alleen over uh, uh, immigranten, dit, dit, dit gaat niet over Amerikanen die Europa binnen willen, ja, ook al uh, kunnen die heel, duid, heel luidruchtig zijn en uh, uh, ja, kunnen die ook een hele andere mentaliteit hebben dan Europeanen. Uh, die mogen zo binnen, zeg maar. Dus geen no fucking problem. Maar uh, om een moslim uh, die, nou ja, die gewoon uh, op een andere manier naar de wereld kijkt, zeg maar. Ja. Een, een mindere manier. Hè? Ja, uh, ja, want uh, ja, dat wordt dan ook gezegd, uh, Minder. Het is achterlijk, hè? Terwijl. Ja, er zijn waar... natuurlijk ook wel hoop landen waar, als je kijkt, wat de Saoedi-Arabië doen met, uh, ja, handen afhakken en. Uh, ja. Het rechts rechtssysteem daar dat is gewoon wel middeleeuws voor. Uh, dat mid ja, dat oprippen, is middeleeuws. Maar dan gaat dat gewoon vroeg de flat gooien. Ja, kijk, in Amerika zijn ze beschaafd. doen ze gewoon waterboorden. Uh... <laughs> ja. ja. ja. Hey, maar het is natuurlijk duidelijk dat als je iemand met een drone opblaast, dat dat veel beschaafder is dan dat je ja. iemand zijn hoofd eraf haakt op een uh, plein. Uh... Ja. He, dus, ja, dat is inderdaad van net hoe je het meet en bekijkt. En, uh, he, of dat het eindresultaat net zo goed is dat je dood is. Of zo. En ja, daar, zelfs daar verschillen uh, mensen ook over mening. Ja, en waarschijnlijk heeft het ook mee te maken met dat, het daar, dat wij ook hun bombarderen. Dus ze uh, dus, uh, hakken daar elkaars hoofden af, en dat is ook ons probleem. Maar we bombarderen uh, hun ook. En uh, ja, dat is verder ja, onze zorg niet of zo. Ja. En ik denk uh, dat, het, uh, dat dat wereld zo niet zo in elkaar zit. Ja, je krijgt wat boze mensen van, zeg maar. Maar het is vrij simpel uh, op te lossen door die landen gewoon niet te bombarderen. Sowieso ook door je met Syrië uh, daar uit te trekken. Dat is wel een conflict met iets tussen 9 en 12 partijen. Er <laughs> komt één er één bij en dan gaat er één weg of zo. Uh, want je hebt Twee van die vliegtuigen zijn cartoon. Van twee van die vliegtuigen die overvliegen over Syrië, die gooien ja. al hele bommen eruit en dan zie je die ene tegen die andere. Wie bombarderen we eigenlijk? Geen idee. Ja. <laughs> ja. Ja, want, ja. En ja, dat hoe goed je en je het ook wil, dat je daar uh, nooit de westerse waarden uh, kunt brengen, uh, waar we klaarblijkelijk daar voor aan het vechten zijn. Daarvoor is er uh, te weinig rust uiteindelijk. En uh, sterker nog, hè, wij hebben die westerse waarden ook niet uh, gevonden door, uh, bui uh, door uh, buitenlandse indringers. Uh, nou ja is dus ook niet helemaal zo. Uh, ook moslims hebben ook wel goede invloeden gehad uh, op dat vlak. Maar uh, niet dwingend uh, wat dat betreft. Uh, is gewoon een beetje ook wel het een en ander van uh, gepikt. En uh, uiteindelijk uh, uiteindelijk uh, uh, wordt het toch, denk ik, als ik in de toekomst kijk, een globalistische soepsoortje. Uh, en... Uh, is zal zeg maar de discussie, zoals dat nu uh, heel hard gevoerd wordt, over 50 jaar of zo zomaar niet eens meer kunnen herinneren dat het er is geweest, omdat uh, omdat, er dan al, uh, omdat we dan al zo uh, veel met de Chinezen en weet ik veel wat uh, omgaan dat uh, Weet je, dat het er ook zo ineens heel anders kan worden. En dat kan door een uitvinding à la internet. Dat heeft ook al heel veel veranderd. Uiteindelijk aan het wereldbeeld, aan hoe het voelt en dat soort dingen. Uh, de millenniumcrisis, een uh, millenniumbug zou komen. Nou, toen waren de eerst, er had je al een hele groepen nerds die uh, al dachten dat we überhaupt uh, millennium niet uh, zouden overleven. En uh, ja, die technologische ver uh, veranderingen en dat soort dingen, die gaan ook gewoon een invloed uitoefenen van uh, uh, hoe wij de samenleving vorm gaan geven. En, en uiteindelijk zal het grootste verweer ook tegen die Europa en het globalisme moeten zijn. Want daar zitten gewoon de spelers die veel meer de massa kunnen controleren. Dan de good doers. Als je evil doers hebt, heb je natuurlijk ook good doers. En uh, de onderkant van de samenleving. De onze. De wij. Zoals wij met onze honderd luisteraars. Of misschien ondertussen dat er een paar in slaap zijn gevallen. Ja, dus laten we nog even de vader inhouden. Ja. Er ja. vader, ja. Ja. Ja. ja. Als we het toch, ja. toch over bootjes hebben, hè? Ja, ja, ja, want al die mensen die, worden, die, die komen dus met bootjes naar landen zoals Frankrijk bijvoorbeeld. En uh, daar worden hun lichamen meteen genationaliseerd. Ja, ja het is natuurlijk een geweldig, uh, ja, het is, ze hebben dezelfde truc toegepast als uh, Pechtold met uh, uh, je bent standaard. Akkoord met uh, organen-donatie. tenzij je het tegendeel beweert. En uh, ja, mm -hmm. als je natuurlijk per jaar 4700 mensen verdrinken voor je kust. dan, uh, ja, dan, dan geldt het daar denk ik ook voor. een uh, soort organenaanspoelactie. Nou. Hm. Ja, uh, maar we hebben het hier over de levenden die, uh, die aankomen. Ja. Nou, ze nemen die organen pas af als, als je dood bent, toch? Ja, ja dat, mag... dat wel. Ja, ja, ja. Er moet levend zijn. Dat is wat ik. Uh, ja, dat is ook wat ik gehoord heb. Je moet, je moet even dat, dat inburgeringsritueel. Uh... Oh, ja doorgaan zijn, want anders zijn die uh, organen voor jou niet uh, mooi Frans. <laughs> <Okay. hè? tie> Victor van der sterren ook geen, uh, geen moslimnier willen als hij uh, een nier nodig heeft. Ja, Maar hij moet toch even goed op zijn Frans bewerkt worden, zoals zo'n gans. Hè, voor de, ja. uh, hoe heet het ook alweer? Van de de, de Fulanoag, ja, zoiets. Ja. Voila, hè. Voila, voila. Een beetje klinkt als een frans ook. Hè? <laughs> ja, het is dus het onderdeel, onderdeel van het eh uh, wat dan uh, heet libertarian patern paternalism. En uh, Kes Sunstein is daar de grote man achter en dat is het idee, uh, het idee van nou je kan burgers hun keuzes heel erg beïnvloeden door de default keuze te veranderen zeg maar en de default keuze is uh, of het is ja mijn organen zijn beschikbaar of nee ze zijn beschikbaar tenzij dus, ja tenzij ik bezwaar maak of nee tenzij ik het aangeef. Dat de default keuze. De meeste mensen ondernemen helemaal geen actie. Dus dat betekent dat je als heerser. kan je je bevolking enorm sturen. door overal de default keuzes zo aan te passen. zoals jij ze wil hebben. En dat wordt nou ook overal toegepast. En helaas heet dat ook, wordt dat libertarianism genoemd. Paternal libertarianism. Dus dan gaat de term libertarianism. aan te gronden, ben ik bang. Er weer een nieuwe term zien. Ja, laatst op, uh, bij zomergasten. Uh... Ik weet niet of je dat nog gezien hebt. er was die ene van de Piratenpartij met uh, een of andere, weet ik veel, Opiniemaker, van ik de naam niet weet. En die, uh, die, die, die zat echt zo van. Uh, kijk, zei zich zo van. Uh, ja, maar ik ben eigenlijk een libertariër zegt hij die, die griet van, van de piratenpartij hmm. zegt hij van nee nee ik ben een libertair. wat wil echt... zeggen <laughs> nou jee ja <laughs> yeah. I am ja, heb je gezien, of, uh? nee. <laughs> ja, hebben jullie het gezien of nee hebben jullie het gezien gezien nee oké okay, okay. ja. Nou ja, ja. het is het is ook een modewoord wat best wel grappig is omdat uh... Ja, de, uh, ja het, is, het geeft er heel veel aan dat iedereen altijd jouw term wil stelen. Zeg maar. ja, ja. En uh, dat is natuurlijk al gebeurd met uh, liberalisme. Dat was eigenlijk vroeger de term voor libertariër. Toen het uh, nog een massabeweging was, zeg maar, in Amerika in ieder geval. En toen, toen werd liberal werd opeens overgenomen door wat nu de liberals zijn, zeg maar, de vrijheid om. Uh, ja, om, uh, voor positieve rechten, de vrijheid om gratis onderwijs te krijgen en gratis gezondheidszorg en, uh, wat, waardoor het allerlei plichten werden uiteindelijk, want allemaal rechten waar plichten aan vast zaten. En <coughs> toen hebben de originele libertariërs, hebben zich maar classical liberals genoemd. En uh, zo zie je dat langzamerhand al die termen worden uitgehold. En ik denk dat dat, ja, dat zal met libertarianisme ook wel weer gebeuren. Maar uh, <coughs> ik denk wel, wij hebben natuurlijk al de term voluntarist klaar liggen. <laughs> dus dat uh, is <laughs> onze reserve munitie voor als onze term weer gehaald wordt. Ja, nou, we gaan nog even snel door. Ik weet niet of jullie nog iets hierover wilden zeggen, over de... Inmiddels, uh, op de eerste dag hebben er 150.000 Fransen zich al uh, afgemeld, hè? want er is een opt-out uh, functie. Dus je kan uh, toch zeggen van, uh, ik, ik wil niet, ik, ik wil niet dat mijn organen afgestaan worden. Dus uh, ja, op de eerste dag waren er 150.000. Hm. Ja. ja, dat is ook een uh, migratie, hè? Ja, goed. Nee, dan gaan we nog even snel uh, verder. Ja, we hebben eigenlijk nog maar één berichtje hier liggen. Uh, president Oekraïne stopte 450 miljoen in een Amsterdamse briefbus. Ja, en, firma, en, en 85 euro. Ja, en hij wil nog meer geld. Nou, nee, het, het, het, het geplaatste kapitaal is 450 miljoen en 85 euro. En dat is volgestort op 85 euro na. Dus uh, okay. zit er zit precies veel 50 miljoen euro is er ingestort. Uh, er wordt ook gezegd van die. Uh, hij is de zoon van een, uh, ja hij heeft aandelen bezit van de fabriek waar zijn vader, een hoge Sovjet-ambtenaar, ooit directeur was. Dus het is natuurlijk het is gewoon nog een oude Sovjet-zooi. En uh, ja, hij is natuurlijk een belasting aan het uh, ontwijken. Met deze, uh, hij heeft kennelijk niet zoveel vertrouwen in om dat in zijn eigen land uh, neer te zetten. Hij vindt dat veiliger staan in, uh, in Nederland. Maar hij vraagt geloof ik ook nog nogal meer steun. Dus, uh, ja. Ja, hij heeft wel zelf dan privé uh, 4,5 miljard ongeveer. Maar een uh, ja, beetje meer steun, dat, uh, dat is wel fijn. Ja jongens, uh, zien jullie nou wat er gebeuren als je van Nederland een belastingparadijs maakt? <laughs> dat je zulke mensen... Vluchtelingen, allemaal ja, van die gelukszoekers. <laughs> ja, Henk, heb jij daar een onderbuikgevoel bij? Gewoon uh, legaliseren. <laughs> ja. Ja, ik, ik zeg altijd als ik het niet weet gewoon uh, legaliseren. Oké. Okay, okay. Nee, goed, dan, uh, dan hou ik het hier even bij. Ik, uh, ik wil in ieder geval, uh, ja, voordat ik uh, even afscheid neem, wil ik nog even een oproep doen uh, namens de LP. Uh, willen jullie uh, de LP een handje helpen? Dan kan dat door een ondersteuningsverklaring uh, te tekenen. Moet wel allemaal bij stadhuis. Dat is allemaal heel omslachtig en heel gedoe. Zeker als je in Den Haag woont. Uh, maar ja, goed, die doet het dan voor de LP. Het, het ritueel dat, uh, gaat in op uh, 15 januari en dat uh, duurt dan tot 30 januari. Dus dan is je kans om een uh, ondersteuningsverklaring uh, te tekenen. Ja, ja gaan jullie dat doen? Ik uh, vermoed uh, dat er in Groningen uh, genoeg uh, ondersteunersverklarers uh, uh, zijn. Uh -huh. Wat natuurlijk een vrij uh, leme standpunt is. Maar uh, <laughs> af en toe moet je die ook innemen. Hè? Maar, uh, uh, ik zeg wel dat uh, je niet overloopt van enthousiasme. <laughs> nee. <laughs> uh, ik wil voor de LP uh, best uh, flyeren. Zeg maar, folderen, ja. uh, okay. Dat wordt mijn bijdrage aan deze verkiezingen. Ja. dokie! Nou goed, dames en heren, jongens en meisjes. Dank u wel voor het luisteren. En uh, voor mijn gasten. Dank u wel voor het meedoen. Volgende week zijn we er uiteraard weer, en uh, ik wens iedereen nog een uh, vrolijk en uh, vrij, uh, vrije week toe.